ANWB Verkeersinformatie met nu al een file op de A7 van Horen naar Zandam bij de afrit Zaandijk, 6 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. Terzekers Amsterdam. En Utrecht. Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij. De Spordenwinkel van NS.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 Je vindt hem gewoon op onze website. Wacht, ik, uh, ik mail hem even. Kijk, daar word ik vrolijk van. Gek Brankaert, één met mijn Promovendum vindt dat hoge kwaliteit en een lage premie prima samengaan. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl. Wie wij zijn? Wij zijn Promovendum.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 met Robert. Robert, hoe kip jij deze kerst? Ja, met de familie en een heerlijke kip. that's all you need. Merry Kipmas. Merry Kipmas. Kijk op hoekipnederland.nl Kip, de meest van zijn vlees. Kip. Hi, this is Tim. And this is Tom. And we're from Keen. Hoi, ik ben Kado Emerald. Steun 3FM. I am Stromae, Sending your serious requests. Let's clean this shit up. 3FM. Serious request 3, 3. FM. Zo, uh, uh, so, uh, nachtdieren, nachtdieren, Giel je. Goedemorgen zegt het is 6 over 6. En ik had vannacht dan ook wel gemerkt dat het vrijdag was. Maar ik zie vandaag ook ineens een datum erbij staan op het moment. En dan vind ik 20 december toch veelbelovend klinken ofzo. Dan is het 20 december, kom op. Eh, Koen. Jo, Giel. Niet dat ik heel veel uh, gemist kan hebben, want zo lang heb ik niet geslapen. Nee, nee, nee. Maar toch, vertel jij me bijvoorbeeld net al dat er ook een DJ-set was? Nou ah, ja, ik, ik bedoel, jij voelde je geloof ik een beetje schuldig. Uh, omdat ik uh, een Paul in bed lagen uh, Nou, een beetje bol met Martin Garrix. Met Martin Garrix. Ja. ja. ja. En, uh, ja, ik had eigenlijk hetzelfde, want uh, we hadden Quintino en uh, Face DJ Ruud hier binnen. En maar die... die hebben niet zo hard, te van Jan aan, want Jan was er in beide gevallen. Nou, ik kon uh, Klan niet meer uh, vertalen. Ja, zo yeah. hard was het. net ook bij, bij, bij Face DJ Ruud ook. Nou die waren echt keihard. Nou ja zeg, ongelooflijk. Dat, dat, dan, was echt, dat was echt knalhard. Dan uh, had ik het echt even nodig denk ik Dat dan. denk ik ook ja. Maar gelukkig maar, dat ja. je lekker bent te blijven slapen. Ja, nee. Uh, wat, ja, ja, ja, en Jan is echt onverstoorbaar doorgegaan. Nou, ik zie nog onderbroeken, ik weet niet wat hij daar nou staat. Heb nog drie, oh, oh. Ik heb nog drie onderbroeken. Nee, echt? En daar staat nu iemand te zwaaien met 100 euro. Uh, uh, meneer, ze ja, kosten okay. maar vijf. Uh, meneer, hallo, Nee, praat maar even daar in de microfoon. Nee, in dat bolletje. Is dit nou die man van de CD? Oh Jan! Ja? Ik ben wat vergeten! Dit is die meneer van die... Ja, nou Giel, deze hadden we dus ook... John, en de game een Hij Deze man heeft een cd afgegeven met echte bluesmuziek. En hij wilde voor 250 euro liedje 4 aanvragen. En dat was... Hé, ben je wat vergeten? Wat was je vergeten, beste vriend? Wat? Mijn vriendin en een minna. Heeft u vriendin een minna? Maar zullen we dat niet hier bespreken? Ja, maar dat moet je onder de pet, dat moet je niet uh, op de radio zeggen. Nee, echt niet. Ja, shh, zeg maar niet. Uh, Oké, okay, andere dingen nog doen? Ja, uh, ja, nou ja, goed. Die, die onderbroeken gingen als de brandweer. Uh, ja en ik iets. Ik weet niet of ik het eerder moet zeggen, maar. Uh, wij hadden uh, rapper Sjors hier. En oh, wij, wij hadden zangerinnens hier. Nee. Wij hadden, ja, is, is jullie uh, liedje. Het liedje hebben we even live gedaan. Dat is ja. dat. We hebben nog nooit zoveel geld geboden om dat vooral nooit meer te doen. Fantastisch. Maar uh, het, is, uh, het is echt gebeurd, er zijn maar beelden van... Iedereen vond het beter als dat maar echt in het hol van de nacht plaatsvond. Ja, ik inclusief, moet ik eerlijk ja, okay. zeggen. Ja, en, ja. Uh, ik, nou, dat heb ik. En het, het vervelende, het, het gekke was, Rinus had uh, Deborah meegenomen. Uh, ja. En Deborah had het hoogste woord, ja. terwijl ze eigenlijk niks uh, meedeed op de single. Nou ja, je, je weet hoe het <lacht> werkt. Oh. Dus, uh, maar ja. je waren ook in thuis, die? Ja, ja, het huis hier? Ja, ja. Oh my god. Ja. Oké. Okay. De lucht begint net een beetje weg te trekken. Ja. Nee. Oh, nou, dat heb ik toch meer gemist dan ik dacht. Ik denk, nou, dat kan in vier uur, eh, wat, kan, wat kan er gebeurd zijn? Nou ja. Nou, oh ja, en, en uh, Vincent is ook nog langs geweest. Klopt. Ja, klopt. Dat was nee, een dromedans. Nou. Nee, niet krompen. Oh, Dromen die Vincent. Die Vincent. Oh, oh, ja. het was echt leuk. Het was echt leuk. Hey, uh, Godzijdank. Nou, jongens, wacht even. Er staat nu even. En ondertussen nou, ja, is het, en check. was het een komen en gaan. Nou nee, ja, nee. Uh, nee hallo. Ja, dit is de radio, dus wij zien dat niet eigenlijk, hè? Nice. Dus, dus, dus, dus, ja, stel jezelf even voor mevrouw. Hallo. Hallo! Ja. Oh, ja. Goedemorgen! Goedemorgen. Oh, hi, goedemorgen! Hallo En wie zijn jullie dan? Ja. Uh, wij zijn van Serious Innovation. Ja. En wij hebben geld opgehaald door innovatievraagstukken van bedrijven op te lossen. Wauw, dat klinkt uh, best ingewikkeld. Maar uh, zoals wat bijvoorbeeld? Uh, we hebben onder andere het Rode Kruis geholpen met het ontwerp van nieuwe toiletten voor uh, gebruik in Afrika. Bijvoorbeeld door behulp van zonnecellen energie op te wekken kunnen die uh, vrijstaan in het veld en heb uh, je geen energie nodig, uh, uh, geen aparte energie nodig en we hebben de provincie Friesland geholpen. Uh, we hebben WetSkip geholpen, dus hebben We hebben een aantal grote organisaties geholpen. Uh, goeie shit om een beetje het thema te blijven. Ja en ik zeg al die check, ja, ik, heb het, uh, ik heb het gezien maar op, op de radio niet, Dus ze gaan het niet geloven als ik het zeg, dus zeg het zelf maar even. Het is radio, dus je moet praten. Ja, ja. We hebben een totaalbedrag van 15.035 euro. Dat is toch niet normaal zeg. Meer dan 15.000 euro. Dat is, dat is... Ja. Daarvoor bouwt het Rode Kruis een hele waterpomp voor schoon drinkwater. Te gek jongens. Echt ontzettend bedankt. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Doei, doei. Dankjewel hè? Nou, ik ben gelijk wakker, dat is echt uh, het niet normaal. Hè, niet normaal. Dat is toch te gek zeg. Oh, oh, oh, en ze zitten voor je klaar. Ook nu op dit tijdstip. Ja, 0909 09091336 bij het callcenter. Of je gaat naar 3fm.nl slash plaat. Deze is van J.C.W. Spijkers. Die slaat hem op de kop. Uit Venlo komt hij. En die heeft de goede oude herinneringen. Ja, dat kan ook bijna niet anders. Want we hebben het hier over een typisch geval van Deep Purple. En Smoke on the Water. 3FM.nl slash plaat. Of ja, gaan gewoon sowieso is. Uh, ik heb dat toch nog uh, gisteren in bed gedaan. Of gisteren. Het is gewoon echt vier uur geleden. Maar ik ben blij dat het bij mezelf voelt als gisteren. Dat ik toch maar gewoon nog een beetje op de site van 3FM ging kijken. Wat er allemaal gebeurde. Ook op de veiling en zo. Dan kan je gewoon verdwalen. Heerlijk. 3FM.nl slash veiling. Terwijl op dit moment een hysterisch historisch moment aan de gang is. Of is hij al weg? Nee, ik heb meer nog. Oh, precies. En uh, Zodra ik deze... Boxershort door de briefbus die we uh, Zijn ze alle 2.000 dat? weg? 10.000 euro erbij. Jezus Christus, nou ik vind dit echt... Ik weet niet, heb hier een rockertje uh, nou ja, hoezo, wat, wat is er voor spanning? Je hebt hem in je handen. Of uh, naar wie die gaat bedoel je? Want, ja, want ze gaan nu... Oh, nu lopen ze weg. Oh, wacht. Wie, ja. Want... <lacht> wie gaat hem nou aanpakken? echt de allerlaatste boxershort van Jan Smit. Wat is je naam? Christel. Gefeliciteerd met de 2.000ste boxershort. Dat zal Paul leuk vinden, zeg. Dat uitgerekend kristal dan gewoon de laatste boxershort koopt. Ja, ik vind zo. het niet normaal, Jan. Ik moet je eerlijk zeggen, jij kwam hiermee binnen eh, met inderdaad 2000 van die dingen. En ik denk nou dat. dat uh... Ja, en het is niet zo erg. Ik had ook 1000 euro geboden op mijn gouden plaat. Maar die is dus al overboden. <lacht> dus Die ben ik ook kwijt. Die ben je ook kwijt. <lacht> nou ja, uh, rest, Maar ja, wat heb ik nou nog meer? Ja, je hebt gewoon goede zaken gedaan. Jongen, jongen, jongen. A, en ik ben helemaal niet moe. Nee? Ik merk wel dat mijn stem wordt een beetje moe wordt, maar voor de rest, uh, nee, ik ben echt heel blij Vlij dat uh, ik. Wij ben. worden jaren moe van je stem natuurlijk. <lacht> <tie> oh, sorry. Geintje <tie> <tie> <tie> <tie> natuurlijk. Uh, ik ga maar even heel snel naar Marleen. Marleen, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hé, hey. oh, je klinkt ook lekker wakker. Ja. Zo, net wakker. Uh, wat moet je doen Met vandaag? Weleven. Uh, nou, ik heb vrij vandaag. Oh, dus ik heb vakantie. Dus het is uh... begonnen. Heel goed. Ja. Uh, Marleen, uh, jij belde of je ging naar de site? Vind ik altijd even leuk om te weten. Ik ging naar de site, Oké, okay. ja. en wanneer heb je dat gedaan? Uh, gisteren volgens mij. Toen dacht je, ik doe gewoon mee. Ik, uh, ik heb ook een serious request. Ja, zeker. Nou, uh, je was niet de enige moet ik zeggen. Ik denk dat die hoog gaat komen in de lijsten volgende week. Want okay. welke wil jij horen? Klok van Coldplay. Ja. 16 over 6 zegt het klokje. En ik ga hem voor je draaien Marlijn. Uh, wat mag ik bijschrijven? Uh, maar ik weet het ook trouwens. Ik heb hier de administratie. 10 euro was het hè? Ja, klopt. 10 uh, goedemorgen. Goedemorgen. Stephanie Oudeboink. Keert Ilko Veenstra. Pascal Achenbach. Ingrid Hanenberg En Francis Barske. 25, 10, 15, 10, 25 euro. In totaal voor meer dan 100 euro is hier Coldplay. Heeft. Hoe zou daar de klok tikken? Misschien weet Erik Corton het antwoord. Ja. Niet alleen Afrika trouwens, hè. Dat is ook Zuidoost-Azië. Daar waar het gewoon ah, niet zo goed gaat. In die zin ja, dat het soms ook gewoon een stuk voorlichting is. Hè. Uh, gewoon kennis, weten dat je je handen moet wassen. Ja, moet je wel eventjes de filmpjes uh, terugkijken van Erik, uh, de reportages die hij uh, maakte. Echt wow. Dat was dan wel trouwens in Afrika. Barundi, 3 En uh, nou, dan zie je het eigenlijk vanzelf al. Ik ga eventjes naar buiten toe, want volgens mij. Zijn daar mensen? Maar ik hoor niemand. En Ineens hoor ik dan heel veel gegil. Hallo, wie zijn jullie? Wij, wij zijn de spring! De, de spring. Uitdrachten. Uitdrachten! Dat is een school dus. En wat zijn jullie vroeg dan hier zeg? Ja. ja. Hoe laat hebben jullie dan nog verzameld en zo? Nou, wij kwad over vijf. Oh, wat vroeg indrachten dus. Ja. En toen zijn jullie hier naartoe gegaan. En en ja. Zeg het maar, wat hebben jullie gedaan? Nou, wij hebben 24 uur les van Shares Quest. 24 uur les, maar dat hebben jullie niet vanaf gehad, toch? Nee. Nee, want jullie zien er gewoon heel uitgeslapen uit namelijk. Oké, okay, en, en, en, en dan moesten mensen betalen? Ja, we gingen al sponsoren zoeken. Heel goed. En, en hoeveel sponsoren uh, heeft het uiteindelijk, ja, wat heeft het uiteindelijk opgeleverd? Um, wij hebben 4.072 euro opgehaald. Ongelooflijk, meer dan 4.000 euro. Dat is niet normaal. Uh, daarvoor hebben jullie ervoor gezorgd. Ik vertaal het graag eventjes, zodat het Rode Kruis oh, ben ik een... toiletblokken op een school kan neerzetten. En dan kunnen ze meer dan 200 kinderen kunnen ze helpen. Ja! Dat hebben jullie gedaan? Applaus voor jezelf! Ja! Ah, oh, wat leuk! En, en, en, en nu dan? Gaan jullie nu naar school? Nee! Nee! Oh, jullie, hebben gewoon, jullie gaan gewoon lekker de hele ochtend hier blijven kijken. Ah, oh, gezellig. Gezellig. Dank jullie wel, hè? Jongen, jongen, jongen. Dit is toch fijn, zeg. Uh, nou ja, en ondertussen verzoekjes draaien. en uh, Jan, ga je nog een beetje muziek maken of zijn je muzikanten weg eigenlijk? Ik weet niet. Ik heb vijf liedjes. En ik had oh, nog ja. een verzoekje Waterloo. Die is nog steeds niet gedraaid. Is die Waterloo nog steeds M niet gedraaid En uh, ik ga het huis niet uit. <laughs> dus het kan ook 24 december worden. Maar ja, dat kan Heel lang. <laughs> uh, even kijken. Ja! Ik ga... Uh, nee. nee. Ik uh, overleg even met Glennis Grace. Uh, Glennis, oh, is het al nee. tijd voor Waterloo? Nee, nee, nee. <laughs> uh, Het is er nog geen tijd voor. Uh, uh, het is tijd voor iets anders. Een Serious request die binnenkwam via 0909 1336. Check one, check two. Oh, de hele administratie is door de war. Waar heb uh, ik dan? nou? Hij is aangevraagd. Ik uh, moet het even opzoeken, door wie van te noemen. In ieder geval, uh, So Good To Me, op drie. Want dit is natuurlijk. Ja, GMB, daar zijn ze. Uh, want die, die hebben nog even iets uh, speciaals achtergelaten. Vind ik echt heel erg leuk, moet je horen. 1212 yeah. live in the Netherlands, all across the Netherlands. Yeah, This yeah. is the, the product GMB. And we live on 3FM. Tell them send. Hey yo, man, just send in your requests. Help them out. You know what I'm saying? My man's and the homies, they stand in the glass house right now for six days. Shout out to DJ Cohen, uh -huh. DJ Paul, yeah. and DJ Gill, man, and the Red Cross. <laughs> send in your requests right now. Cause it's Ghetto and Blues music straight from NYC. And it's going down, long gallon. Hey yo money home yo. set it off son yo yo yo stop the looting stop the shooting Big Pickpockin' on the corner See, as the rich is getting richer The poor is getting poorer See me, me and Maria, Maria on the corner Thinking of ways to make it better In my mailbox, it's an eviction letter It's some of the see you later, yeah, oh man. Yeah. 3FM yeah. baby, serious request 3FM It's not a game, ghetto and blues, Netherlands, NYC All across, let's okay. do it GMB that's, that's GMB, yeah, the uh, guest of the Tampelures zijn in het nummer. Uh, Linda Hanemaier uit Dokkum die vroege maand uh, dierbaar door een vriendin die in die tijd ziek was en nu voor de kindjes. Het uh, blijft een uh, speciale en dierbare plaat en ze heeft er 50 euro voor. 50 euro! Van de goed. Uh, het is 1 over half 7. En Fleur, ik, uh, jij, jij had niet door dat wij al naar je zaten te kijken. Oh. Maar jij zat gewoon lekker mee uh, Zeker. te, te, te Lekker muziekje, te hoor. Ja, dat was lekker. Ja, grappig om die gast een te horen. Ja. Uh, ja, maar dan nu het nieuws. Ja, grote paniek in een theater in Londen gisteravond. Tijdens een voorstelling kwam een deel van het dak naar beneden. De brokstukken vielen in het publiek. Zeven mensen raakten zwaar gewond en er zijn ruim 80 licht lichtgewonden. Deze Nederlander zat in het publiek. Ik zag een hele hoop mensen...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 het gaat om het Apollo Theater in West End, de theaterwijk in Londen. Het is nog niet duidelijk hoe dat dak kon instorten... maar volgens de man die je net hoorde stonden aan de buitenkant van het theater Stijgers... en het leek erop dat er gerenoveerd werd. Het zieke Georgische meisje Renata, dat eind vorig jaar naar Polen werd uitgezet... komt terug naar Nederland. Het meisje van zes kwam vorig jaar met haar familie vanuit Polen naar ons land. Staatssecretaris Teven stuurde hen terug... omdat ze via Polen de EU waren binnengekomen. Een dag na de uitzetting bleek in Polen dat Renata een acute vorm van leukemie had. Staatssecretaris Teven heeft het meisje en haar familie nu een verblijfsvergunning... en een huis aangeboden en ook wordt ze hier behandeld in een ziekenhuis.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 NEC verraste door de FC Groningen uit te schakelen gisteravond. Het werd 1-0 voor de ploeg uit Nijmegen. Die laatste staat in de eredivisie. En er is geloot. En de loting voor de kwartfinales is als volgt. Ajax tegen Feyenoord. Oh, mooi. Peck Zwolle tegen... El Clasico, hè. Kuik. Uh, NEC tegen FC Utrecht. En Roda JC speelt in de kwartfinale tegen AZ. Ja, en morgen dan moeten we tegen NAC Breda. Dat zal toch even wat zijn? Ik zeg we, ik ja, bedoel we. natuurlijk, kan uh, worden. Deze maar, week is dat we, hè? Ja. Uh, deze week is dat eventjes we, inderdaad. Ja. En dan, uh, is het een fleur op of een fleur op weer. Ja, vandaag wordt het uh, best oké. Okay. Er is nu okay. al af en toe wat regen. Uh, de meeste kans daarop in het noorden van het land. In de rest van het land blijft het zo goed als droog... en schijnt de zon vanmiddag geregeld. Het wordt 6 tot 8 graden. In het weekend is er meer kans op regen... en vooral morgen bijt het stevig. Oké. Okay. En oh over El Classico gesproken. Uh, dan hebben we die bij de AWB om het zo maar eventjes te zeggen. Want het is John Bakker, the one and only. Goedemorgen John. Hi Geel, Goedemorgen. Uh, wat fijn dat jij er bent. Uh, ja, ik denk ik zal nog één keertje langskomen dit ja. jaar. En dan, uh, daarna moet je het meer met anderen doen hoor. Een beetje voor de lol is het wel waarschijnlijk, want vrijdagochtend... Nee. Oh, nee, nee, ja het is wel vrijdagochtend, alleen uh, er is een ongeluk gebeurd. Oh. Op de 7 van Horen naar Zaandam bij Zaandijk. Er staat inmiddels 8 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. En Nou kan je de ANWB als je wil op kosten jagen, uh, want ik neem aan dat die gaan betalen. We gaan zoals te doen gebruikelijk even kijken in de ANWBOL. Of dat doe jij eigenlijk? De voorspelling half negen. Als we zou betalen, zou ik iets van 800.000 zeggen. Ja, maar ik denk, dat niet, is, denk eh, niet dat, okay. dat, dat gebeurt. Oh, nee, want dat, wilde ik, dat wilde ik dus juist aanraden. Maar zo werkt het blijkbaar niet. Nee. Oké, okay, nee, dat moet je gewoon zoals altijd zo goed mogelijk voorspellen. Hoeveel kilometer denk jij dat er? Gaat staan? 42. 42. Ik ja. okay. weet niet waarom, maar ik vind het er mogelijk toch. Ja, nou ja. Oh, de woning op nummer 42. Is dat, dat het? Ja. ja, want je leeftijd is het al een teintje. Dank je. En even voor de duidelijkheid, elke euro dat hij zit om negen. Nou ja, dat wordt dan in uh, klinkende munt uitbetaald. Uh, dankjewel John. Okay. Bedankt dat je naar me luistert. Bedankt dat je naar me luistert. Bedankt dat je naar me luistert. Zegt Geel nu drie keer. Ja, bedankt dat je naar me luistert. Bedankt dat je naar me luistert. Bedankt dat je naar me luistert. Je naar me luistert. Of je in ieder geval doet alsof dat je naar me luistert. Dat vind ik ook mooi. De uh, Pretenders. André Roelofsen uit Wageningen. De op een naam meest gekozen plaat onder de medewerkers van... Uh, Agruniek Rijnvallei. En Jannie Egink uit Kring van Dort. Heb je ooit wel eens in Kring van Dorten gestaan, Jan? Dat, dat, dat, ja, nee, het nee, zal er ongeveer wat langs gereden zijn. <laughs> ja. dat ik, eh, dat moet het ultieme kerstliedje van Jannie in ieder geval. Zij doet er nog eens een keer 10 euro bovenop. Dat betekent in totaal 50 euro voor deze. 2000 maals. Let's go. Me have a copy En trumpets dus. Juri, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt hem nog wel meegekregen, toch? Zo, het staartje. Zeker weten. Ja. <laughs> Want wij trompetten je even uit je nest. Zo, inderdaad. Uh. Maar ik zeg er altijd maar even bij dat mensen niet uh, denken: oh, nou dan ga ik dus geen plaat aanvragen. Je kan van tevoren aangeven of je al dan niet gebeld wil worden. Ja, toch? Ja. Is altijd handig. Is altijd handig, ja. Ik weet niet of je vandaag nog iets moet doen. Nou, ik moet werken vandaag. Oh, oh oké. Okay. En is dat dan de laatste voor een kerstvakantie of? Uh... Jammer genoeg niet. Oh, wat doe je voor werk zit... dan? Ik ben kok. Uh, ja, nee, ja, die. Dus uh, dan zit je in het drukst uh, maand eh, van het jaar. Ik moet zeggen, die moeten juist aan de slag. Ja, oké, okay. um, En daarmee doe ik het mezelf aan, hoor, Jury. Maar gewoon even wat, wat, wat ga jij uh, met de kerst als toch echt specialiteit bereiden? En dat moet niet uh, je vrienden, natuurlijk. Allemaal verschillende tapas, dus uh, een lekker een uh, tapas van we. Tapas is het helemaal, hè, deze kerst. want mensen dat Ja, klopt. Ja. Ja. Oké, okay, maar tapas klinkt mij het algemeen. Ik wil gewoon even gerecht. Ik wil gewoon even lekker werken. Uh, ja, een ripantje. Lekker, grote zalm en van alles. Hij vertelt er ook zo smakelijk al. <laughs> <laughs> Heb jij nu al trek, uh, Jan, gewoon naar zo'n genaamd? Nee, ja, ja. Het is voor jullie de tweede dag, dus ik denk dat het nu nog wel meevalt. Ik heb natuurlijk gisteravond nog uh, uh, gewoon gegeten, maar ja, uh, ik merk wel dat ik, ik wil wel even mijn tanden poetsen misschien. Ja, dat mag <lacht> Ik heb nu gewoon echt, ik denk iets van twintig cappuccino's gehad. Ja. En, uh, dus misschien straks, als we gewoon vaarwel uh, zoenen, is dat ook wel... Uh, is het beter <lacht> dat ik even mijn tanden ga poetsen, <lacht> ja. Jury, uh, uh, dankjewel, ja. want jij vindt dat deze plaat ons er doorheen sleept en dat is ook zo. Ja, toch. Uh, dus wat mag ik bijschrijven? Nou, ik wilde jullie actie niet om zeep helpen, dus ik heb 25 zeepjes gedoneerd. Haha, <laughs> dat is mooi. 25 euro, want inderdaad, met uh, 1 euro voorzien we een kind een maand lang van de zeep. Dan om zeep helpen, die ga ik houden, jullie, dankjewel. Ja, dankjewel, oké, okay, fijne dag. Oi. Monique de Braak uit Hengelo, Overijssel vroegen we ook aan. Lianne Rotense, even lekker wakker worden op mijn vrijdag. En Jos Kater, die vindt het gewoon een heel lekker nummer. En dan is het kort voor zeven en dan kijk ik even wie daar buiten bij de brievenbus staat. Hallo! Hoi, en wie ben jij dan? Josephine. Josephine. Nou, ik zet je nu al al mijn liefde. Uh, wat kom je hier doen? Een liedje vragen. Een liedje vragen. En welke wil je horen? meer. up meer. van een Ja, leuk. En uh, ja, je weet hoe dat werkt aan Josephine. Uh, normaal gesproken zou je sowieso mogen aanvragen wat je wil, maar ja, nu vragen we er geld voor natuurlijk. We hebben, we hebben 90 euro gegeven. 90 euro zeg! En, en en heeft mama dat gewoon betaald? Uh, nee, wij ook. Oh, en hoe komen jullie aan het geld dan? Uit het spaardspot. Echt waar? Oh, wat lief Joe Nou top. Onwijs bedankt. Uh, Africa, jij is al vaak aangevraagd. Ik zet hem erbij en je gaat hem zeker horen van de komende dagen. Dankjewel hè. Dag. Ik denk dat ze er nu op rekent, maar <laughs> ja. <laughs> dan misschien ook wel. Nou ja. Uh, ja, dat, kan de, ja dat, zou gewoon, ik, dat zou ik oneerlijk vinden voor die mensen die ook nu bellen en die ook... Uh, ja, de, dat je ween. nu eerst een fietsje krijgt in plaats van Waterloo. Dat zou natuurlijk heel oneerlijk zijn. Waterloo. is uh, Nee, daar is het nog geen tijd voor. Het uh, <laughs> uh, is tijd voor een uh, lekkere, lekkere, uh, knijter zou ik willen zeggen. Maar uh, hij is uh, van Series Request ook. God, ik ben zo slechte jaartallen, maar ik, iets in mijn hoofd zegt uh, 2004. Jamie Leidel, nou dan weet je het wel, de Multiply. Ja, je kent hem wel, Jamie Leidel, 75 euro. Dankzij Willem Littlewhite woorden 10 euro van Isabelle Hamer voor Denise. Omdat ze ervoor in actie gaat komen. En Roefjan aanstoot uit Almelo, die vindt het gewoon een relax nummer. Vraagt deze elke keer aan. Hopelijk gaat 3 voor 12 zijn nieuwe album eens promoten bij deze. Ja, nou, een beetje vaag was het wel, toch Roelvian? Nou, bedankt in ieder geval voor je series request. Het is 10 uh, voor 7. En uh, ja, ik denk dat ik dat toch eventjes moet uitleggen. Uh, het glazen huis, het concept is op zich al duidelijk, denk ik. Drie DJ's in een huis, een week lang niet eten en ze draaien verzoekplaatjes in ruil voor geld. Daarmee steunen we het Rode Kruis in de strijd tegen diarree, waar 800.000 kinderen jaarlijks onnodig aan overlijden. Er zijn meer glazenhuizen. Um, zo werd eerder bijvoorbeeld al een glazenhuis in Zweden afgesloten. En op dit moment, while we're speaking, is er in Kenia is er ook een glazenhuis. Daar staat een glazenhuis, Nairobi. Ik ben daar geweest. Ik ben ambassadeur van Ghetto Radio. En Ghetto Radio, uh, ja, het, het klinkt misschien een beetje vaag, maar dat is een radiostation uh, ja, voor en door jonge mensen die, uh, nou ja, die daar leven in Nairobi. En die hebben daar op echt ontzettend uh, mooi plein, hebben ze ook een glazen huis gezet. En ze doen het daar net even wat anders, uh, want ze voeren daar geen actie voor uh, nou ja, waar wij het voor doen. Maar uh, nou ja, ik, ik zal even, want ik heb contact nu met Kenia. Drie dames zitten daar in het huis. She, Marie en Lydia. Girls, good morning! Or ladies, good morning, I have to say. Uh, hello? hello? Hello! Can you hear me? Yeah, yeah, we have contact. Yeah, good morning. We want back to How are you doing? Yeah, great, it's the second day, but I have a headache. <laughs> I want to eat, kind of. Ye yeah, yeah, yeah, well that's what we <laughs> have here, yeah. I, I think the second day maybe is the hardest day because your your stomach is really like, come on, eat something, eat something. <laughs> yeah, and I want to eat, I'm in town, I'm seeing food everywhere. <laughs> you see food everywhere, yeah, okay. Okay. Um. Um, um, well, I, I just explained. Well, there is a glass house over there uh, in, in Nairobi. Uh, but can you, uh, g well, uh, explain us the theme? Why you are sitting there? Um, well, what we are doing is that we're trying to give a voice to the girl child and the women out there who are being, or rather, their rights are being infringed. We are trying to be the voice, telling them, you know what, you can talk, break the silence. And it, you have a right, yeah. and you actually go and fight for that right. You do not have to sit down and actually take a beating from your husband. It doesn't mean that you have to fight back by or rather physically. Just be the voice that other women want. So yeah, be it. the voice that actually inspires other women to stand up and say no to violence, no to rape and etc. Yeah. Uh, ze komen dus heel erg op voor uh, de vrouwen. Dat is het uh, thema waarom ze daar in het glazen huis zitten. And and uh, what is the goal you girls want to to achieve? Well, so right now what we are trying to do is like raise 10,000 double packs of uh, sanitary towels. And, and um, of course uh, we started and it's actually very impressive because you see the men bringing uh, the towels and also we're trying to reach out to the women out there who are suffering under like a, a male-dominated society if i can say so They, we're trying to inspire them tell them you know what you can become better you yeah. can become who you want you to become and also tell men you know to support the women out there to not actually be intimidated by them Heel erg goed, ze staan dus ook stil bij dingen als uh, bijvoorbeeld ongesteld zijn, wat, wat ja, natuurlijk heel normaal is. Maar wat daar nog wel een taboe is, uh, zeker voor uh, jonge dames. Je kan het ook uh, volgen via de site van de Ghetto Radio. Uh, nou, als je dat niet tikt, dan, uh, dan zit je er vanzelf. Um, well, for now uh, ladies, we, we, we do have contact, so uh, good luck! Thank you. Thank you. Asanta Sana. Thank you. Asanta Sana, yeah. Well good last too. Yeah. She Maria and Lady and Lydia, uh, can you say good morning? Oh, um, Habariaco. Habaryaku. Habaryaku boy. Can you say one? Thank you very much. Drie uh, vrouwelijke DJs dus in het glazen huis. Al daar. Kenia, Nairobi, ja. Echt mooi. Totaal nog iets, maar het is wel te gek. Vijf voor zeven. Oh, we moeten naar het nieuws. Maar eerst nog eventjes. Mooi zeg. Elbow en Lippy Kids. Aangevraagd voor 900 euro door Suzanne. Lippy kids on the corner again. Lippy kids on the corner begin. Perfected the simian stroll, The cigarette, and it was everything then. To pass me and stroll DJ's, blijft elk jaar te gek wat jullie doen. En voor ons is er geen kerst zonder Series Quest. We gaan elk jaar opnieuw met alle collega's geld inzamelen. En het bedrag is in de afgelopen jaren steeds gegroeid. Van 450 naar 536 naar 750 euro. En dit jaar hebben we een recordbedrag opgehaald van 900 euro. Met een speciaal bedankje voor Ming Sneakers... die je elk jaar opnieuw van die heerlijke wafels bakt. Oké. Okay. Heel veel succes met de actie en alvast de gekke kerstdagen. Suzanne Housmans, V-Tech in Weird. In Weert, ik zei het een beetje Weert, maar uh, 900 euro dus. Ik uh, kijk naar de brievenbus, we moeten echt naar het nieuws en zo... want zo dadelijk is er weer een nieuwe Series met onder andere beginnen dag met een dansje... maar daar wilde ik nu al een klein volproefje van doen. Want hallo, wie zijn jullie? Goedemorgen, Giel. Hallo. <laughs> en van het Lokweenske mij een tien jaar uh, serious request. Ja, dat weet ik. Ik zit er mee in. Ja, van harte gefeliciteerd. Bedankt. Hé, hey, wij hebben wat voor jullie en dat is uh, begin de day mij een doenske in het Fries. En we vroegen of wij dat voor jullie ja, mochten dat zien. lijkt mij heel erg leuk. Moeten we de tien? Ja, dat ja, ja. doen wij. Ja. Oké. Okay. We hebben alleen de eerste zin wel even omgedraaid. Een glimke oh. is een glimlach ja. en dat past wat beter op de oh, eerste okay, zin. Oh je hebt er echt over nagedacht, oké, okay, <laughs> daar gaan we. Daar komt ie. Begin de dij mij een glimke, begin de dij mij een doos. Want waar vleurig sjocht in een wantiet, die laken te hiele dij. Ja, die laken te hiele dij. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM.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 Plus heeft voor ieder wat wils deze feestdagen. Van kerstdorbeid tot... Mmm, kerstdiner. Zoals de Plus Culinaire Varkenshaas. Nu 500 gram, 3,99. Lees meer over al het lekkers in ons kerstmagazine. Plus geeft... Mmm, meer.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 Het is 7 uur. Dak van Londens Theater stort in. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. Los, om 3. Meer dan 80 gewonden in Londen nadat daar het dak van een theater instortte. Zeven bezoekers zijn er slecht aan toe. Het dak kwam naar beneden tijdens de uitverkochte voorstelling in het Apollo Theater in West End, de theaterwijk in Londen. Brokstukken kwamen in het publiek terecht, zegt deze Britse bezoekster. And we saw two, three people op up in the front row of the balcony bit, and then like quite quickly the next row and the next row and they all started going that way and just the whole thing just collapsed just suddenly like that and then instantly loaded us everywhere and you couldn't see anything. Het licht viel uit en overal was stof, zegt ze. Een paar theaterbezoekers raakten bekneld. Het duurde ongeveer een uur om iedereen weer vrij te krijgen. Er stappen waarschijnlijk toch minder mensen over... naar een andere zorgverzekeraar dan verwacht. Onderzoeksinstituut Nivel en de verzekeraars Univ en VGZ... denken dat ongeveer 5,5 van de verzekerden overstapt. En dat zijn er minder dan vorig jaar. Verschillende vergelijkingssites voorspelden... dat er dit jaar meer mensen dan ooit zouden overstappen. Olli. heeft de Ster Gouden Loekie gewonnen. De prijs voor leukste reclamesportje. De reclame gaat over de samenwerking tussen Feyenoord... en Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Oudvoetballer Giovanni van Bronckhorst... trekt dag en nacht op met zijn knuffel olifant Olly. De naam van de dierentuin... stond een paar maanden op de shirt van Feyenoord. De Gouden Loekie is een publieksprijs. Mensen konden stemmen op hun favoriete commercial. De opbrengst van hun telefoontjes en sms'jes... gaat naar Serious Request. Het weer, af en toe wat regen. De meeste kans daarop is in het noorden. In de rest van het land blijft het zo goed als droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 6 tot 8 graden. In het weekend meer kans op regen en vooral morgen waait het ook stevig. Dat was het. Meer nieuws op onze site. NOS 3.nl 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. AWB Verkeersinformatie. Files op de A7 van Horen naar Zaandam bij de afrit Zaandijk. 8 kilometer. Ze zijn daar bezig met een technisch onderzoek na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Avelingen, 5 kilometer. En daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En ook een kapotte vrachtwagen op de A73 richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Beuningen daardoor 2 kilometer file. De rechter rijstrook is daar afgesloten. Er ligt ook uh, olie op de weg. Verkeer richting het zuiden kan beter omrijden. Vanaf knooppunt Ewijk via Wiegen over de A50 en de A326... En mensen die omrijden vanwege de problemen op de A7... die rijden dan om over de N247. Ook die komen in de file tussen Volendam en Broek in Waterland. 6 kilometer. KPN heeft nu KPN compleet. Dat is een combinatie van alles in één thuis en mobiel.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 Samsung Nederland. Met uh, Kerstman. Een sippisch Sinterklaas belt mij net dat hij jullie aanbieding heeft gewist. Een Galaxy Tab 3 cadeau bij een Smart TV. Ik zeg ho, ho, ho, ho! Dat gaat mij niet gebeuren! Nee. Ben ik nog op tijd? Ja, de actie. Koop loopt nog nu de... een Samsung Smart TV en krijg een Galaxy Tab 3 cadeau. Kijk op samsung.com slash promotion.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 Hello everybody, we're the killers. Hey, we zijn Kees, Steun 3 him en vraag nu je serious request aan. Hi, my name is Skim. And my name is Ace and we are from Nancy. Please help 3FM. Send in your serious request. 3FM. Nu, heal. Serious request. 3 FM. Marit Kamminga die zit thuis met een hernia operatie. Oh. Uh. En ze houdt zo van dansen, normaal gesproken. Houston, we have a problem. Dus Whitney Houston. Ja. Waren we nog de nette dag begonnen met een dansje en een lach? We gaan er even mee door. Ook Hanneke Schunberger uit Den Haag, dankjewel. Voor jouw 10 euro. Want er mag gedanst worden. Whitney. I wanna dance with somebody. Clock strikes a Het is uh, kwart over zeven, nachtkracht, Jan Smit zit hier nog ja. laatste nou, Ja, Jan Smit wordt wel, moet ik eerlijk beginnen. De nachtkracht wordt wat minder, en? hè? Het wordt wat minder. <laughs> het zacht een beetje af. Ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. Het is ook, het, het aftellen is begonnen ja. voor jou dan. De laatste loop. Ja. En ik ga van naar buiten, daar waren ze uit volle borst aan het meezingen, waren er net. We, kunnen we dat nog even laten horen? Oh, well, yeah. Uh, dit is een uh, dagelijks terugkerend fenomeen. Het is namelijk face Café shooters en die komen elke dag komen ze hier met ratels en toestanden hun uh, bijdrage van de nacht te leveren. Is dat een foipot? Ja, ik weet hoe zet het zit ook weer? Een hele geile goede morgen ten eerste. Nee, we worden elke avond gesponsord door een drankmerk. Vanavond was het Pushkin. Ja. En wat we daarvan verkocht hebben, dat komen we hier uh, vanavond heen brengen. En dat is bij elkaar 245 euro weer 75. cent. euro. euro. Ja. Ja, gek jongens. Nou ja, ja uh, lekker slapen. En mogen we dan nog wel even een zoekje doen? Ja, tuurlijk. Kraantje papje met barkeeper. Hé, hey, ik heb goed nieuws. Hij komt zo. Hoe laat? Ja, weet ik niet. Dat, dat, daar ga ik niet over. Ja. Ik weet dat hij ergens deze ochtend gaat komen hier. Ja. Zetten wij hier een teentje op? Ja, dat zou ik doen, ja. Een info altijd. Goed. Ja. Helemaal dan, goed. Dankjewel. En tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Gezellig <hijkt> <Hey. totmiddel> hè? Uh, vandaag is het vrijdag en uh, los van Sirius U zijn er heel veel andere dingen aan de gang. Uh, zo is uh, vandaag Will The People, ze zijn weer eens een keer in Nederland. Vanavond in de Melkweg Amsterdam. Mister in Mississippi doen hun kerstconcert zou ik zeggen. Hun uh, laatste voor het jaar in Paradiso. Hans Klok laat zijn trucjes zien in de Rai Amsterdam. En het kerstcircus is in Ahoy. Ja, en wat is er nog meer aan de hand? Uh, het is goed om te weten, want we zitten hier natuurlijk in het Hoge Noorden. Friese sturen de meeste kerstkaarten van alle Nederlanders. Gemiddeld schrijven ze zo'n 49 kerstkaartjes per persoon. Jan, jij bent iemand die altijd heel goed is. meen uh, ik echt in sociale contacten en uh, to toestanden. Schrijf je ook echt nog kerstkaartjes? Worden die verstuurd? Ik heb gisteren uh, 75 kerstkaarten laten drukken. Ja, ja. Uh, maar wel gewoon handgeschreven geschreven op de enveloppen uh, en in de briefbussen. Dat is dan toch mooi. <lacht> En wat is nou op dit moment eh, onder Spotify-gebruikers het favoriete kerstliedje? Het is Michael Bublé. In de top 10 ziert hij maar liefst 9 keer. Alleen Mariah Carey staat dan op 2 met All I Want For Christmas Is You. Heb ik nog leuk muzieknieuws? Tenminste, ik hou ervan. 26 januari zijn de Grammy Awards en Daft Punk zal daar gaan optreden. En op Glastonbury 2014 is bevestigd dat Arcade Fire daar gaat staan. Dat is top zeg. Uh, muziek, nou ja, laat ik ook doorgaan met het draaien van muziek, want dat levert geld op. Sido, goedemorgen. Goedemorgen Giel en Jan. <laughs> Hallo. Uh, was je al wakker Sido of hebben je echt je nest uitgetrimd? Nee, zeker niet. Ik heb de hele nacht gewerkt, dus ik ga zo mijn nest in. Oh, oké, okay, wat doe je dan? Ja. Ik uh, werk bij het UMC uh, Groningen. Ik heb de nacht niet gehad. Ja, ja, oké. Okay. Ja. En heb je nog een beetje tijd dan gehad om Series Quest te volgen of moet je dan echt hard werken? Nee, ik heb alleen maar serieus Reaches gekeken. Echt kijk, alleen maar. Kijk, kijk, kijk, kijk. Jullie, jullie hebben mijn nachtdienst enorm veel uh, opgefleurd, laat ik het zo zeggen. Nou, dat, dat ja. horen we graag. En uh, ja. Nee, ja, dat gaan we nu dan nou nog meer doen uh, voordat jij uh, gaat slapen. Is dit, uh, is dit uh, jouw favoriete plaats van 2013? Nou, ja, daar moet je wel op rekenen, ja. ja. Dit is uh, de plaats. Ja, ja. Nou, ja, sowieso het hele album uh, van de Arctic Monkeys, want daar hebben we het over, is een top CD, toch? Ik zou je wel zeggen, ja. Ik, uh, ik hoop ze te gaan zien volgend jaar op werkveld. Ja, dat zou mooi zijn, hè? Ja, daar komen ze ja. inderdaad. Uh, dus welke wil jij horen, Sido? En wat levert het op? Uh, het levert op een tientje en het is inderdaad had ik Monkeys met Do I Wanna Know? Wil ik het weten? Jazeker, want ook Henk-Jan Stemmerdink vroeg hem aan... ...en Tom Rorda en Joy Bulee, leuke naam, Joy to the world... ...Nicolette Verkijk en Ivo van Boren uit Leiden, die vindt het ook de beste plaats van het jaar. Uh, ga lekker slapen straks, Sido, en alvast een vrolijk kerstfeest, hè? Ja, je al uh, succes met je actie. Ja, thanks, dankjewel. Hai. Uh, vraag een plaat aan en steun Sirius Request. Doe dat via 0909-1336 of ga naar de website. Doe wel want to know, ja, 3fm.nl slash Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer's in your tea?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 Can can't say tomorrow day Crawling back to you Never thought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 Monkeys. En ik zag nog twee namen die hem extra hebben aangevraagd. Gerben van de Hameren en Annette den Dulk. Do I to know? Ja, natuurlijk. 0909 1336. Dat is het telefoonnummer. Uh, terwijl Jan uh, weer even goed bij de brievenbussen staat. Want dan gaat het echt maar door gewoon, hè. Het is mooi om uh, dat uh, te zien. Ho. <lacht> oh, Ho. Oh, oh, Ho. Oh, oh, Ho. Oh. Ho. Uh, Ho. Ho. Ja, als jij even open wil Jan. Nou, ik... Uh... Hij zal op. Morgen! Is goedemorgen! Goedemorgen! aan, jongen! Goed, is het? Ja, te zien. Ja, lekker! Uitgeslapen, zeker! Wat ruikt ruik je fris? Ik ben uh, super fris. Ja, je bent echt heel fris, ja? ja. Het is kraantje Papi, dames en heren! Hé, hey, Leeuwarden! Hey. Hé! En, en heb jij nou echt een kraantje Papi pakken? Dat is een kraningspak. Echt waar? Ja. <laughs> een kraningspak? Dat is een kraningspak. Fantastisch! Ja, ja, ja, ja, ja. Godzame kraam. dat ben je lekker vroeg. Ja, ik heb er zin in! Ja, nou, ik ook! Mooi! Maar eerst even request. Quest? Ja je natuurlijk. Ja. Um, ja, Kraan. Ja. Wat kom je doen? Want uh, ik bedoel, ik weet dat jij uh, zo dadelijk gewoon uh, je single live hier gaat doen. Ja. Maar uh, ja, heb je nagedacht over hoe jij dan misschien nog. Nou, omdat ik uh, normaal gesproken doe ik altijd bij jou de weken een roer op Zeker, vrijdag. Ja. Maar ik dacht, aangezien we nu zoveel gezellige mensen hebben, is het misschien wel leuk als ik straks even bij die brievenbus ga zitten en dat mensen gewoon uh, uh, onderwerpen kunnen inleveren tegen een. Okay. Betaling voor series Request ofzo en dat ik daar wat aan maak, zo'n soort rap op maat. Dat is leuk. Dus en uh, voor de rest kom ik gewoon feesten. <lacht> ik zie dat jullie ook lekker wakker zijn ja. allebei. Ik hoop nog een box short te scoren. Zijn ze er al nee, doorheen. Nee, nee, die, ja, die, ja, ik die las zijn, het al. Uh, die zijn uitverkocht. Echt feesten, een beetje gauw plaat. Ja, dankjewel. Ja. Die is ook al weg. Dus, ja, uh, gaan wij, uh... Heb jij erop geboden kraan toevallig? Zeer zeker weten. Dat je dacht, heb ik het toch nog ja, een. heb ik het toch nog <lacht> een, eindelijk. <lacht> Nee, oké. Okay. Nou, dat vind ik een heel leuk idee. Dus uh, dat betekent dat uh, mensen ook, want ik bedoel hier is het leuk, uh, als ze gewoon zeiland dingen door de brievenbus gooit. Uh -huh. Maar ik vind ook dat mensen wel een smsje kunnen sturen naar 3333. Met een onderwerp, met een uh, mogelijke suggestie al. Voor... En alles mag eigenlijk hè. Ja. Dus als je iets voor je, weet ik veel, voor je oom of je tante of iets anders erin wil, alles kan. Ik maak er wel wat van. Leuk. Uh, zet daar dan ook eventjes bij het smsje voor welk bedrag je dat wil doen. En dan bellen we je terug en dan... Uh, nou ja, dan ga je het. Oké, okay. nee, dan, dan, dan is het goed dat je er dus zo vroeg bent, want dan heb je er wat te schrijven ook. Behoorlijk. Ja. Oké, okay, sms vooral naar 3333 dus. Wat zou jij willen dat Kraantje Papi gaat reppen? Welk onderwerp? En misschien heb je zelfs al wel gewoon de. Hoe zeg je dat? De lines? Hoe noem je dat? Ja, misschien de hebben ze de lines al. De lines ja, al. Deze vier moeten erin. Ja, ja, ja dat kan. Ja, dat kan. Als je dat in dat smsje weet te proppen. Heel erg leuk, raar. Nou, Welkom. Dank u. Ik kan je niks te eten aanbieden, maar voor de rest is die heel gezellig. Ik ben helemaal oké. Okay. Oké, okay, mooi. Nou, dan komt het goed. Everything's gonna be alright. En eens even kijken, man, het is chaos in mijn hoofd. En dan niet alleen ook bij mijn papieren. Ja, hier heb ik het. Patrick van Uden die vraagt hem aan voor 25 euro. Omdat het een leuk plaatje so is. My left got a handle of finesse and no stress with the best. Yeah, plans and thought just for the best In which case I'll replace baby girl with the next Child, I never gave up on you, you never gave up on me But time turned tricks and there's no way, this was be Look at the time, we hard, try to blind our eyes But we'll never catch us cause we hypnotized No, our demise is not finalized Cause the sign is now, nice, I the time is right I got nothing but hugs for the herbs and trees. Somebody told me everything is gon' be copacetic if you let it be. Kinetic energy is randomly unstoppable, unbeatable, undefinable, like sunshine. I cool. Looked into the future and I saw a sign that said, "Don't stop, little kid, it, you'll be fine." So when I tell you everything will be k a i, know 'cause the universe told me I. So you say everything's voice because I'm a Kiwi, Kiwi, trying Kiwi trying to make it rapping internationally So I'm say by you And then she wants a girl in the picture, the one that you always wanted And then she hit on you, you been steady with her And then she made you feel so loved Inderdaad een leuk liedje, je wordt er gewoon zo vrolijk van. Baby City Circus. We zitten er midden in. Serious Quest Dag 2. Dag 2. Dag 2. En het is nagenoeg half acht, dus dan weet je, tijd om de dag te beginnen met een dansje en een lach. En ik zat toevallig net een, een nieuwtje te lezen. Uh, als je van plan bent om je liefje ten huwelijk te vragen, doe het dan vooral op kerstavond. Dat is namelijk de romantische dag om een huwelijksaanzoek te doen, hebben ze onderzocht. Op de tweede plek staat Valentijnsdag. Nou, heb je nog vijf dagen om een ring te kopen, zeg maar. Vandaag gaat het gebeuren en niet dat ze een huwelijksaanzoek krijgen, maar vandaag gaan er mensen trouwen. Dat vind ik echt mooi, zo vlak voor de kerst. Ja, ik denk eigenlijk dat ik ze alle twee eventjes moet bellen. Ik heb daar menig mailtje over gehad. En dat kan even via de site giel.vara.nl uh, dit is een mailtje van Maarten, Maarten Pol. Het heeft even geduurd, maar Melvin heeft zijn vriendin... Goedendag. Goeiedag. Elisabeth, eindelijk om haar ja wordt gevraagd. En uh, vandaag is het dan zover. Na een wat zware periode verdienen ze het om de dag uh, te beginnen met een dansje. En uh, hij heeft, dat vind ik wel top, Maarten heeft er uh, de telefoonnummers bij gedaan... van zowel Melvin, oh, uh, Mervin, als uh, Elisabeth... Dus nou ja, ik zal toch een van de twee, liefst alle twee, dan toch wel uh, aan de lijn krijgen. En dat was eventjes uh, een beetje voicemailig. Maar ik ben gewoon... Nog een keer! Nog een keer! Nog een keer! Nog een keer! En 25 euro wordt er ook uh, voor gedoneerd. Want ja, het is natuurlijk leuk, begin de dag met een dansje, maar... Cordiali. Hallo, met Giel van de Radio. Goedemorgen. Een goedemorgen. Hallo, uh, ik ben op zoek naar uh, of Mervin of Elisabeth. Ik weet dat weet ik... Mervin. Mervin denk ik, hè? ja precies. Ja. Uh, is, is die er nog? Ja hoor. Oké. Okay. Zal me even roepen. Bedankt. Ga ik onder, ondertussen ga ik dan uh, een hulplijn ook inzetten. Dan ga ik Elisabeth erbij bellen natuurlijk. Ja. Al oh, leuk. Ja. Bent u een beetje zenuwachtig? Nee, nee, nee. Nee. Ze nee. zijn oud en wijs genoeg nee, hè. Zo is het ook, ja. Dus je ja. vooral zin in een mooie dag. Ja, zeker. We een mooie dag van. Ja. Maar hier heeft hij onze zoon. Oké. Okay. Ja? ja hoor. Goed zo. Dag. Mevrouw Kramer, toch leuk? Mervin! Hey Hé hey Mervin, met Giel van de Radio Goedemorgen! Goedemorgen! Nou, vandaag de grote dag, hè? Ja, ja, ja, het is inderdaad een, een grote dag. Hoe laat is de plechtigheid? Uh, half twee vanmiddag. Oh, we hebben nog even. Ja, we uh, hebben nog even. En, en jullie hebben dus, zoals het hoort, niet samen geslapen? Nee, nee, niet samen geslapen. En ik uh, was echt net. Uh met, met uh, uh, uh, uh, ja, ik hoor het. En, en ik volgens mij, want ik ben even gaan bellen ook met de andere kant. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, Giel. Ja, is dat Elisabeth gelijk al? Ja. Ja. Uh, ja. Elisabeth, hoe uh, is jouw nacht gegaan? Ja, ik heb heerlijk geslapen. Ik vind het zo leuk, want jullie met elkaar dus nog helemaal niet gesproken vandaag. Nee. Nee. En jullie kennen elkaar, hè? Ja, ja, ja, Al tien jaar. Ja, al tien jaar. Heel mooi. Ik uh, had een lief mailtje gehad van Maarten Pol en het leek hem dan wel een mooi moment als jullie dan vandaag met z'n tweetjes zouden gaan zingen. Ja, dan gaan we... ik ben net wakker. Ja. Datzelfde dat, dat, uh, geldt voor je aanstaande man. Voor de zekerheid, dit is het voorbeeld. Begin de dag met een dansje. Begin de dag met een lach. Want wie vreugd, kijk We hebben Mervin Kramer en uh, straks ook Elisabeth Kramer, het ja. stel dat vandaag gaat trouwen. Jongens, daar gaan jullie in koor. Ah, begin. begin de dag met een dansje, begin de dag met een dag. want wie vrolijk is in morgen, de morgen, ja, die lacht de hele dag, ja die lacht de hele dag. Nou, alle twee die ja, uh, daar gaat het om uh, vandaag natuurlijk. Uh, is er nog iets uh, waar hij aan moet denken, Elisabeth, dat hij niet uh, moet vergeten even de huishoudelijke dingen? Uh, nou, uh, ik moet denken aan de ringen. Oh ja, dat is een detail. Uh, vergeet dat niet. Ik wens jullie een hele, hele, hele mooie dag vandaag. Dankjewel. Ja, dankjewel, Giel. En uh, veel geluk in de liefde natuurlijk. Ja, dankjewel. dat gaat lukken. Dag Mervin, dag Elisabeth. Dankjewel. NOS op drie over half acht is het. En Fleur-Wallenburg hier ook ergens op het Thailand met het laatste nieuws. Ja, goedemorgen Giel. Grote paniek in het theater in Londen gisteren. Tijdens een voorstelling kwam een deel van het dak naar beneden. De brokstukken vielen in het publiek. Zeven mensen raakten zwaar gewond en er zijn bijna tachtig licht gewonden. Deze man kreeg ook brokstukken op zijn hoofd. En ik denk, just got a bang on a sharp bang on the head. The next thing I know, was it ja, hij was dus even bewusteloos, want even later werd hij wakker in de foyer. Het gaat om het Apollo Theater in West End, de theaterwijk van Londen. Het is nog niet duidelijk hoe dat dak kon instorten. Wat een verhaal is dat. Uh, zo dadelijk bel ik eventjes met Daan, een Nederlandse jongen, en die zat in het theater op het moment dat die brokstukken naar beneden kwamen. Dus uh, dan horen we van hem de details. Er stappen waarschijnlijk toch minder mensen over naar een andere zorgverzekeraar dan verwacht. Onderzoeksinstituut Nivel en de verzekeraars Univ en VGZ denken dat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 Ajax heeft zonder grote problemen de kwartfinale van het KVB bekertoernooi bereikt. Tegen IJsselmeervogels werd het 3-0. De trainer van IJsselmeervogels is blij dat het bij die 3-0 bleef. We hadden heel veel moeite uh, met dat uh, goede middenveld. Dat hebben we goed doorgesproken, maar in de praktijk bleek dat moeilijk te zijn. En ja, dan, dan zit je met samengnepen billen in het begin. Dat het niet een monsteruitslag gaat worden. Gelukkig we ons, uh, ging Ajax een tandje terug. Ja, en toen bleven we in leven. Er was nog een andere bekerwedstrijd gisteravond. NEC verraste door FC Groningen uit te schakelen. Het werd 1-0 voor de ploeg uit Nijmegen. Die laatste staat in de Eredivisie. Um, dan is er ook meteen gelood voor de kwartfinales van de beker. Um, Ajax moet tegen Feyenoord. Pec Zwolle gaat tegen JVC Kuik spelen. en NEC tegen FC Utrecht. En Roda JC speelt in de kwartfinale tegen AZ. En als we toch in de voetbal zijn... Uh, wij nou verheugen, ons. Ja, nee, maar verheugen ons. We hebben goede hoop op de wedstrijd die ze morgen moeten spelen... Ik zeg, we, we hebben het over uh, Kambuur natuurlijk hier, uh, het Leeuwarden. En uh, die moet dan tegen die gasten van NAC. Of dan mag je wel weer naksen. Ja, ja. Ja, dat is. Twee mannen uit Eindhoven hebben hebben probeert politiemensen wijs te maken dat de kat, een druk die ze vervoerde, decoratiemateriaal voor kerst was. Maar daar trapte de agenten niet in. Ja. De twee reden in een gestolen auto. Achterin stonden een paar dozen met 150 kilo kat van die groene takken waar je op kan kouwen. <lacht> um, vooral onder Afrikanen is dat populair. De twee mannen beweerden dat het ging om decoratiestukjes voor op de vensterbank. Ja, dat vind ik wel goed bedacht hoor, want het zijn inderdaad echt ook van die... Ja, het zijn gewoon echt takken inderdaad, ja. Ja, maar ze trapte er niet in hoor, die agenten. Dat is dan uh, ja, wel weer een takkenstreek, ja. En dan het Fleur Af en toe wat regen, de meeste kans daarop is in het noorden. In de rest van het land blijft het zo goed als droog... en schijnt de zon geregeld. Het wordt 6 tot 8 graden. In het weekend meer kans op regen. Vooral morgen waait het ook stevig. Hmm, oké. Okay. John Bakker bij de AMB. Uh, over een uurtje 42 kilometer is zijn voorspelling... en alles wat hiernaast zit wordt in euro's uitbetaald. Uh, hoeveel sta je nu, John? Uh, 28. 28? Ja, het is uh, aardig wat voor een vrijdagochtend hoor. Allemaal met een, uh, met een oorzaak. Op de A7 van Horen naar Zandam bij Weidewormer. 5 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken wel weer vrij. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Avelingen. 10 kilometer. daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. Nog kapotte vrachtwagen op de A59 van Os naar Zierikzee bij Drunen. Daar staat 2 kilometer file. Ook daar is de rechter rijstrook dicht. Op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij Beuningen, 2 kilometer. Ook daar is de rechter rijstrook afgesloten. Daar ligt olie op de weg. Na een ongeluk op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knopen Tiglia, 3 kilometer file. De weg is afgesloten. Het verkeer kan er langs rijden over de vluchtstrook. En nog vrij veel vertraging op de N247 van Horen naar Amsterdam... bij Broek in Waterland, 6 kilometer. Het is bijna kerst, de dagen zijn zo kort. Het is bijna kerst, terwijl je langzaam wakker wordt. Ja, goedemorgen. Het is bijna kerst, Giel, je hoort het al, mijn tekst is op. Het is bijna kerst, dus sta nu maar op. En wil je iets in uh, de, ja, een rap vorm? Kraantje Papi is hier en hij doet alles voor geld. SMS jouw onderwerp of misschien wel jouw tekst naar 3333. Oh, ik hou zo van kerstplaten helemaal als ze een beetje up zijn. In de categorie uh, Bianca Ryan, in de categorie Miss Montreal, in de categorie Mariah Carey natuurlijk. En deze hoort daar zeker bij uit Home Alone is dit Darling Love. It's home,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 ...dat mevrouw en haar vriendin dit een ontzettend leuk liedje vinden... ...en hier ontzettend veel kracht uit krijgen. Sven Hensen die zegt... ...serious request, not sad. Ja, soms hoef je ook niet alles te zeggen. 3fm.nl, slash plaat of je belt nu 0909 1336. Het is kwart voor acht. En misschien heb je het meegekregen gisteravond of je hoorde het vanochtend... Een deel van het plafond van het bekende Londense Apollo Theater, theater, theater is uh, gisteravond ingestort tijdens een voorstelling. Tientallen mensen raakten gewond, kwamen vast te zitten en uh, daar zat ook een Nederlander in de zaal. Dat is Daan Wedderpol, 31 jaar. Uh, Daan, goedemorgen. Goedemorgen. Oké, okay, dus jij bent daar. Uh, welke voorstelling was er? Het was de voorstelling the, the Curious Peel uh, of the Dog in the Nighttime. Oké, okay. en, en ergens midden in die voorstelling... Gebeurde er iets. Ja, Ja, er was opeens. Het uh, zal een half uur naar het begin zijn geweest. Uh, het, uh, er was opeens geroezemoes op het bovenste balkon. En uh, ik keek omhoog. En het lijkt wel of, er, of de hele eerste rij probeerde op te stappen. Dus het was een, nog een vreemde. Gewaarwording en uh, toen zag ik ook opeens dat er kleine stukjes uh, uh, uit het plafond aan het uh, vallen waren daar uh, en iemand begon te roepen get out get out en maar toen even... zag het een plafond doorbuigen ja, maar, maar, maar, want uh, wat voor een theater is het? Moet ik me voorstellen echt zo'n soort zo'n zo rond amfitheater iets of ja het is echt zo'n ouderwets barok theater ja. met ja. Dus een groot ornamentenplafond uh, ja ja, oké, okay, dus die mensen die, die staan op en dan, ja, je, je zegt dat je ziet het plafond buigen, maar echt dus naar beneden komen begrijp ik? Nou ja, het begon met doorbuigen. Het was een heel raar gezicht. Um, het was pas, uh, nou ja, toen ik dat zag doorbuigen, dacht ik natuurlijk dit, dit of nou ja natuurlijk, ik dacht dit gaat niet goed. Nee. Uh, dus ik, ik sprong op en ik ben een stuk naar achter gerend. En uh, toen heb ik nog eens gekeken en toen, toen begon opeens dat hele plafond echt naar beneden te storten, yes. op het publiek uh, beneden. Ja, ja. Wa want, want als jij je wegrende, dan was je ongetwijfeld niet de enige 700 man daar in de zaal, dus dat was sowieso paniek, neem ik aan. Ja, er was, uh, was grote paniek, um, ik, ik zat uh, zelf helemaal aan het uiteinde van een rij, dus ik was een van de eerste die naar, naar buiten ging, maar het was, ja, iedereen... We uh, probeerden langs alle wegen naar buiten te komen natuurlijk. Ja, en dan, dan moet je ook maar uitkijken dat je elkaar niet vertrapt of zo? Of ging dat goed? Dat uh, ja, ging, ging gelukkig uh, goed, maar er was, ja, dat werd, was natuurlijk veel uh, geduw. Uh, ik, ik had zelf het geluk dat ik echt als een van de eerste buiten was, dus dat ik, dat ik niet uh, nee. in de uh, niet klem ben komen te zitten ofzo. Ja. Maar, uh, maar ja. ondertussen, jij, bedoel, jij was nog wel daar in die zaal toen er echt een plafond naar beneden kwam dus? Ja, en, en nou ja, ik, was dus, ik, ik weet niet waar, uh, waar mijn reflecten vandaan kwamen. Maar toen ik die eerste buiging zag, ben ik al uh, uh, opgesprongen en weggegaan. En ben ik onder het, eigenlijk het bovenste balkon gaan schuilen, als ah, het ware. Nee. En toen ik, toen ik de eerste. Uh, ja, je, je hoorde als het ware dat het plafond naar beneden komen. En toen ben ik al begonnen met rennen. Dus ik, ik heb gelukkig niks, uh, niks op me gekregen. Nee. Wat een verhaal, jongen Daan. Want, want jij, jij, jij bent dan buiten, maar dat heeft lang niet iedereen gered, begrijp ik? Um, nee, ja, er zijn allemaal mensen die, uh, die daar uh, nog onder het tuin hebben gelegen de hele tijd. En de brandweer durfde uh, in eerste instantie niet, uh, niet naar binnen, want die, die waren bang dat er nog meer zou instorten. Want dat denk ik, dat ze daar niet naar binnen gingen. Uh, maar er zijn inderdaad mensen geweest die daar uh, uh, ja uh, die, die gewond zijn geraakt uh, en uh, waarvan een aantal ernstig. Ja. Nou ja, ja, acht zwaar gewonden, maar uh, ik bedoel echt niet van 88 gewonden, begrijp ik. Maar ja. uh, als je het zo hoort, dan, dan, dan is het nog een uh, geluk dat er geen doden zijn gevallen. Ja, dat is een groot geluk. Ik was, uh, was daar heel bang voor toen ik, uh, toen ik buiten was, dat er, dat er gewoon mensen uh, verpletterd uh, ja. zouden zijn. Ja. Uiteindelijk ja. is de brandweer we natuurlijk wel naar binnen gegaan. En, uh, ben jij daar toen weggegaan of hoe, hoe ging dat? Um, ja, ik ben nog een, een, een tijd staan. Kijk, er stond uh, buiten een, een heel groot publiek van allemaal mensen die, die uh, aan het huilen waren. Of uh, die, die, die in paniek op zoek waren naar mensen die ze kwijt waren. Mm. Um, uh, ik heb nog gekeken of ik, of ik mensen kon helpen. Maar eigenlijk iedereen die buiten was, die, die was op eigen kracht naar buiten gekomen. Dus die was al redelijk in orde. Sommige mensen hadden wel wat, wat hoofdwonden en schaafwonden. Ja. En, en heel veel mensen zaten helemaal onder het, onder het gruis. Um, ja, ja uh, en er en, uh, ja, gaan allemaal verhalen, zeker ook natuurlijk, de Engelse pers is, het, is het er maar druk mee. Uh, wat, wat zou jij uh, kunnen zeggen, zo gewoon als bezoeker, over de oorzaak dat dit kon gebeuren? Ja, het, het zag uit alsof het dak uh, heel zwaar belast was. En um, de, de, de, je zag dat het, het theater stond aan de buitenkant in de stijgers, ook op de plek waar het uiteindelijk ingezakt is. Okay. Ik, ik vermoed dat ze daar aan het werk uh, zijn geweest. En vlak daarvoor was er nog een, uh, was er een echt een, een hoosbui overheen gegaan. Uh, dus ik, ik denk dat daar water is blijven staan of iets dergelijks. Dat daardoor het dak is, uh, is ingezakt. Ja. Hier een beetje kunnen slapen. Um, uh, uh, uh, uh, moeilijk, moeilijk. Het uh, uh, uh, lukt een beetje, maar ik zat nog wel vol spanning toen ik naar bed ging, ja. Dat ja. is natuurlijk ook een film die zich uh, dan blijft afspelen. En uh, is het dan zo dat jij verder nog contact hebt met het theater of daar dingen hebt uitgewisseld of is het voor jou nu gewoon klaar? Um, nee, ja, ik, ik ben er nog een tijd gebleven, maar uiteindelijk, ja, uiteindelijk was het niet eens duidelijk meer wie er nou omstanders waren en wie er in het theater hadden gezeten. Dus dat, uh, nee, ik heb geen contact meer gehad met, nee. het, uh, met het theater, nee. nee. Ja, we zullen de komende dagen horen hoe en wat, maar ik denk dat jij al uh, nou ja, aardig een beeld schetst hoe, uh, nou ja, hoe dit heeft kunnen gebeuren. Uh, ja, fijn dat je eventjes aan de lijn wilde komen, Daan. Ik hoop dat je een beetje tot rust komt uh, verder. Ja, ik hoop het ook. Het zal lukken. Oké, dankjewel. En alvast een vrolijk kerstfeest aan. Ja, dankjewel. Oké, jij ook. Wat een verhaal. Acht voor acht is het. Eventjes wat anders. Maar ja, dat is toch actueel. En dat wil ik dan ook graag eventjes in de show behandelen. Maar laten we maar weer doorgaan met de muziek. FM FM 3 FM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 You'll end up on your Beetje, maar die wil hem horen. Ja. All Lily Allen. En all Hard Out Here. Straks oh, hier, Kraantje Papi. Oh, en Jan Smit is er ook nog. Dat moeten we eigenlijk combineren. Ik denk aan een topcombinatie. Kraantje Papi en Jan Smit. Straks hier. Ja. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl. Op je mobiel en TV. 3FM.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 Hoi Maaike, hoe kip jij vandaag? Nou, kim vriendelijk. Vertel eens. Zoete kip, hè jongens? Yeah! Nou, wie hebben we de zinnen? Zeker weten. Kijk op hoekipnederland.nl. Kip de meest vanzijdige stukje vlees. Kip. Etels heeft weer een geweldige kortingknaller. De op- is op aanbieding die tot en met deze zaterdag geldt. Alle aanmerken dames gezichtscremes. Nu met 50% korting. Maximaal 6 per persoon. Alles voor jou, Ethos.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 Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw de snel. ABS Autoherstel. Ben je echt niemand vergeten? Het kan nog steeds. Kerstkaarten die deze week verstuurd worden, zijn nog voor Kerst bij je vrienden en familie. Wij zijn Post.nl en we hebben iets voor je.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 Check de folder met alle cadeautips in onze winkels en op saturn.nl Saturn. Zo moet techniek. Sluit je zorgverzekering af. Vanaf 65,25 euro per maand. Ga nu naar zeker.nl Het is 8 uur gewonden door ingestort theaterdak. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. In Londen is een deel van het dak van een theater ingestort. Brokstukken kwamen in het publiek terecht. Er zijn bijna 80 gewonden. Zeven zijn er slecht aan toe. Midden in het theaterstuk ging het mis, zegt deze bezoeker. Het was about, I think, 40 minuten minutes into the performance. We were op at the very back in the balcony. And we just saw a group in front of us just sort of get up and head for the exit. We didn't really think much of it, but then suddenly a few more people were sort of heading in the same way. Het leek wel alsof het plafond gewoon verdwenen was, zegt hij. Het ongeluk gebeurde in het Apollo Theater in West End, de theaterwijk van Londen. Het zieke Georgische meisje Renata, dat eind vorig jaar naar Polen werd uitgezet, komt terug naar Nederland. Staatssecretaris Steven stuurde haar en haar familie terug omdat ze via Polen de EU waren binnengekomen. Een dag na de uitzetting bleek in Polen dat Renata een acute vorm van leukemie heeft. Staatssecretaris Steven heeft het meisje en haar familie nu een verblijfsvergunning en een huis aangeboden. En dan wordt ze hier behandeld in een ziekenhuis.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 Ajax haalde gisteren de volgende ronde door IJsselmeervogels... met 3-0 te verslaan. Ook NEC haalde de kwartfinale van de Beker... door met 1-0 te winnen van Groningen. NEC speelt in de volgende ronde thuis tegen FC Utrecht. De enige overgebleven amateurclub, JVC Kuik... speelt in de kwartfinale tegen PEC Zwolle. En AZ tot slot speelt tegen Roda JC. Kort nieuws. Een grote uitslaande brand in de binnenstad van Deventer... die brak uit in een eetgelegenheid... en is overgeslagen naar het pand ernaast. De brandweer is massaal uitgerukt... en haalt water uit de IJssel om het vuur... Te Doven. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Er stappen waarschijnlijk toch minder mensen over naar een andere zorgverzekeraar dan verwacht. Ongeveer 5,5% wisselt denken verzekeraars. Verschillende vergelijkingssites voorspelden dat er dit jaar meer mensen dan ooit zouden overstappen. En Olly heeft de dus ster Gouden Loekie gewonnen voor het leukste reclamespotje. De reclame gaat over de samenwerking tussen Feyenoord en Diergaarden Blijdorp in Rotterdam. De opbrengst van de stemmen die via de telefoon en sms'jes binnenkwamen gaat naar Serious Request. Het weer, af en toe wat regen. De meeste kant erop is in het noorden. In de rest van het land blijft het zo goed als droog en schijnt ook de zon geregeld. Het wordt 6 tot 8 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op onze site NOS op 3.NL. 3FM. Zometeen meer. 3FM Serious Request. AWB Verkeersinformatie. Files op de A7 horen richting Zaandam bij Weidewormer. 4 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Ook een aanrijding op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer. 3 kilometer file en er zijn twee rijstroken dicht. Nog vrij veel vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. 10 kilometer. 5 kilometer op de A59 van Os naar Zierikzee bij Heusden. Op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij Beuningen 2 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. En op de N247 vanuit Horen naar Amsterdam bij Broek in Waterland 6 kilometer. Wij van Indie merken dat er nog veel vragen zijn over zorgverzekeringen. Daarom is onze zorgservice nu voor iedereen beschikbaar om deze vragen te beantwoorden.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 Goedemorgen, het is acht over acht en ze blijven maar binnenkomen. De Serious questions. Marike van Ginnek uit Oosterwijk, die heeft elke keer zien wel. Oh, mijn liefje Paul. is Zo bijzonder. En Robbie van Schaai, ik vind het gewoon een vrolijk nummer. En tegelijkertijd de basis van mijn relatie. Gewoon, accidentally in love. So she said, what's the problem, baby? What's the problem, I don't know. Well, maybe I'm in love, love. Think about it every time I think about it, can't stop. I can't ignore it If it's love, love makes me want Down on the end love Met de County Crows. En accidentally in love. Nou, het is uh, leuk om te zien hoe uh, werelden samenkomen. Ik hou daarvan. Uh, Jan Smit, de nachtkracht, laatste uren hebben geslagen. En uh, Kraantje Papi die ondertussen allerlei uh, teksten binnenkrijgt. Uh, en onderwerpen. Kan je er iets mee, uh, Kraan? Dus, uh... Ja, dat gaat helemaal goed komen gewoon. Ik krijg hoop. Mensen betalen er ook een hoop veel. Dus uh, dat is goed. Top. Ja. En wat ik leuk vind is om jullie zo met z'n tweeën te zien. En met z'n tweeën. Hè, laat die nou ook zo heten. Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Maar is het mogelijk? Ik bedoel, ik zal niet Jan laten rappen, maar ik bedoel, het, het, het, het, het, het refrein is toch redelijk zingtechnisch. Als Jan dat ziet, zit, is hij meer dan welkom om uh, op mijn track mee te komen. Ik kijk Jan aan, ik zie een twinkeling. Als jij Waterloo draait. Waterloo. Ja, daar was Kraan ook al voor. Die komt hier binnen en zegt, ga je Waterloo nog draaien? Nou ja, goed. Als wij met z'n tweeën gewoon smeken om Waterloo. Ja, dat is ook dan zo. Dan doe ik dit. Ik ga even overleggen met de jury. En niet een Glennis Grace vragen nu, Glennis. Nog niet. Het kan, niet... kan niet lang meer duren. Oké, okay, even kijken wie er daar bij de brieven bestaat. Hallo. Hallo. En wie ben jij? Uh, wij zijn van tripadvocaten en notarissen. Okay. We hebben een veiling gehouden en we wilden graag naar de opbrengst uh, nou ja, aan jullie komen aan. Uh, en, en wat hebben jullie geveld dan? Uh, van alles en nog wat. Heel veel collega's hebben allemaal dingen gemaakt. Oh, maar bijvoorbeeld ook de eerste eieren van een uh, collega die houdt zijn... voor meer dan 100 euro verkocht. Top. Dus uh, ja, het was uh, een mooie avond. Ja, een mooie nou, en, en wat is de opbrengst dan? 5.000... Moet ik het nog goed zeggen ook? 56 euro en 50 cent. Hoppa, meer dan 5.000 euro. Dat betekent dat het Rode Kruis gewoon een hele school kan voorzien van toiletblokken. En daarmee eh, nou ja, zijn meer dan 200 kinderen voorzien van schanderingen. Ja, dat is geweldig. Ja, dat is echt fantastisch. Eh, Onwijs bedankt. Namens het Rode Kruis. Jongen, jongen, jongen. Wat een dag is dit? Dit is de vrijdag van Series Quest. Eh, als je de reclamespot Olly op TV ziet, dan weet je, dat is hem, de beste reclame. Gisteravond won het spotje de gouden lookie. Ik weet het ruims nog niet, maar dat zullen wij later vandaag wel horen. Wat, uh, wat de opbrengst is van uh, de Gouden lucky verkiezing Want mensen konden stemmen. En gisteren vertelde Art Royerkes, de presentator, dat hij gewoon lachend de opbrengst van uh, ja, alle de mensen bellen. Uh, dat hij dat ook doneert. of dat ze dat ook doneren van de ster. aan Series Quest. Als je me nou. <laughs> ik zal nog even laten horen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken hem niet helemaal. Maar ik ben niet zo van de reclames. Meestal spoel ik dat gewoon door op die digitale toestand. Maar dit is hem. Ken jullie hem? Ik heb hem wel eens gezien, met uh, ja, ja. Feyenoord en erop. Ja, ja, ja, ja, en die olifant dan, ja, leuk. En wat is nog meer nieuws in geluid? Ja, dat is dan toch eventjes Britney Spears. Aanstaande zondag gaat de twee uur documentaire I'm Britney Jean in première. En daar zien we dan Britney en haar moeder. En ze is heel openhartig. Ja, de vraag is of we dit allemaal willen weten van Britney. Maar ze is heel erg openhartig. De moeder komt er ook in en... Nou ja, dat gaat zeker het uh, wereldwijde web over, vanaf uh, aanstaande zondag dus. Naar aanleiding ook van haar nieuwe album. En dan nog eventjes een nieuwtje van wat je denkt, het kan niet waar zijn. Uh, het is uh, een uh, stripwinkel, een winkelier daarvan. Die uh, had de Flintstones auto. Een replica dan, weet je wel. En die is gestolen. <lacht> ja. bedoelde dacht die eigenaar. Hij heeft de benen genomen, ja. Ja ja, hij heeft de weder genomen. Okay. En het is echt knap, de auto weegt meer dan 100 kilo. En degene met de gouden tip krijgt een beloning van 6 blikjes frisdrank. Okay. Nou, dan ga je wel meteen zoeken hoor. Ja, dat is echt helemaal... <laughs> Oké, okay, straks hier, Kraantje Papi en Jan Smit, ze gaan kapot met z'n tweeën, maar eerst. Oh, dit zijn ze hoor, de betere Serious questions die binnenkomen. Jammer dat hij zo kort is. Curtis Mayfield, een super swingende plaat. En dat is het. Martin van der Graaf, dankjewel voor Move On Up. Anne Nieuwenhuis uit Den Ham. Michel van der Tuuk uit Scharne -Gouten. Ja, je leert echt nog eventjes wat uh, plaats al hier. De bezieling die jullie hebben. En uh, dan de acteurs die in het clipje staan. Dat staat allemaal in schreeuwcontrast. Mike van Korven. Let's clean this shit up. Succes. En Daan Snieren vroeg hem ook nog aan. Jente Buskus. En Dennis Koster. Die vindt gewoon alles van Manfred Sands te gek. Thomas S. uit Enkhuizen. Robin Griek uit Harlingen en Joep Kersten. En dat alles bij elkaar, 20, 25, 45, 60, 70, 80 en 130 euro'tjes. alles bij elkaar opgeteld. Het is 9 voor half 9 en Leeuwarden is uh, langzaam aan het wakker worden. Het uh, wordt ook steeds lichter, allicht. Zo dadelijk komt het zonnetje op. En dat betekent dat ook eh, kinderen zich weer melden. En ik zie al wat spandoeken met acties en toestanden. Ga ik straks naartoe. Maar eerst is het eh, tijd dus voor Kraantje Papi. Het is eh, leuk om te zien dat eh, de mega zo vaak wordt aangebracht Dat is een goed teken. ja Dat, dat is een heel goed teken. <laughs> dat is echt een goed teken, ja. Uh, bijvoorbeeld uh, Edgar Vrodima. Wat een lyrics Precies het gevoel wat ik op het moment heb. Edgar helpt. Hekje kraanhang. Christel Teunis uit Nijmegen. Wijnand Speelman uit Utrecht. Oh. Naam, doet, naam zegt zeg iets. Leuk <lacht> like, hè. Uh, van Barret en Wijnand voor de duidelijkheid. Sia Bronk, voor mijn vriendinnetje. We zingen dit uh, nummer steeds hard mee. Ik hou van jou, Saar. Oh, zo kan hij dus ook beuken. Ja. Dat is ook wel een liefdesliedje. En uh, Appelman uit Wageningen die het ook heel veel energie geeft. En dan Imela, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor een dag ga jij beleven vandaag? Sorry, wat voor een dag uh, ga je tegemoet? Nou, een schooldag en oh, een werkdag. Oh oké, okay. en is het dan vakantie? Ja toch? Ja, ja, ja vakantie, ja, lekker. Allerlaatste, mooi. En wat heb jij met het nummer, Jemela? Sorry? Wat heb Staat jij met het goed. nummer? Nou, het is gewoon een heel leuk liedje. Ik ja. vind het ook heel leuk. Ja. Dankjewel. Uh, zou je het een probleem vinden als ze het in dit geval met z'n tweeën doen? En ik ook nog. Nee, nee, nee, nee. nee dat, dat, dat zal ik je niet zo aandoen. Nee, nou ja, ga maar gewoon lekker luisteren. Het wordt een historische versie, denk ik namelijk. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Want, met z'n tweeën, alle twee 27, maar uh, van een uiteenlopend genre, maar uh, de muziek uh, bindt, uh, dat doet Sirius U We hebben dus Jan Smit hier. We hebben Kraantje Papi. En uh, we gaan het doen. Let's go.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 en dat is krom, want heel mijn leven lijkt een test voor jou Dat is best wel koud, maar wat kan's down als ik je zeg ik hou van jou Ik niks verpesten in de ergste douw slechte fout Besef me nou hoe lastig deze situatie werkt En dat kost tranen, dagen en jaren van ons leven Die ons slopen, maar die geen van ons toch op zou willen geven Dus proberen het nog even en ons hoofd met trots geheven Jij en ik, Yin en Yang zijn getekend voor het leven Maar damn en We zitten in een zon met z'n tweeën Waarvan niemand echt begrijpt wat het is want we gingen voor een droom met z'n tweeën, maar de weg voor ons verdween in de mist. We gaan te slecht met z'n tweeën. We gaan perfect met z'n tweeën. We gaan kapot met z'n tweeën, we zijn alsnog met z'n tweeën. We gaan te slecht met z'n tweeën, we gaan perfect met z'n tweeën. We zijn alles wat niet mag, wat niet past, wat niet kan, maar volledig in de band van ons tweeën.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 Ja, ik hou hiervan hoor. Ik vind het mooi. Godsamme. Zal ik je nog wat leuks vertellen? Ja. Nou? De clip van met z'n tweeën ja? staat vanaf nu online. Oké okay dan. Dat is ook eventjes een primeur. En, en, en, en wat kunnen wij zien? Mooie beelden. Ja. Hele sfeervolle beelden met in de hoofdrol Space Case. Oké. Okay. En, en, en dan moet er ook een dame in zitten. Er zit een hele mooie dame in. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Ja, dus ga hem kijken. Kraantje papi met z'n tweeën. Ik, ik ga hem zeker checken. Eh, maar ik wil, ik vond dit, wat dat, je, dit ging een beetje zo van, hè, alsof dit niks gebeurde. Dames en heren, Kraantje papi en Jan Smit samen hier. Ja, het is een eer, ik zei het ja, zeker. Het ik vind nou eer. het absoluut eerst mee. Ik vind het echt heel tof. Um, eens even kijken. Ik kijk op de klok, dan zie ik dat het in principe al uh, nagenoeg half negen is. Maar ik weet helemaal niet of Fleursje er al klaar voor is. Want uh, doorgaand zeker ben ik... Oh, je bent er helemaal Goedemorgen. Goed. Goedemorgen. En wat is het laatste nieuws? In de historische binnenstad van Deventer woedt een zeer grote uitslaande brand. Volgens de politie is de brand ontstaan in een woning boven een winkel. De brand is overgeslagen naar twee andere panden in de straat. Of er mensen in dat huis aanwezig waren, dat is niet bekend. Je hoort de verslaggever van RTV Oost. Er was wat sprake van uh, ja, zeker, uh, zeker emotionele toestanden. Ook bij mensen die uh, kleine kindjes hebben. En die vanochtend in alle eil hier die panden uh, moesten. Te verlaten hun woning, hun slaapkamer. Het is afschuwelijk op het moment dat je gewekt wordt door een brand. Bewoners van omliggende woningen zijn geëvacueerd... en worden in een nabijgelegen café opgevangen. Volgens RTVO's Oost wordt er water uit de IJssel gehaald om de brand te blussen. Zeven zwaar gewonden en bijna tachtig licht gewonden... doordat de ingestorte dak in Londen. In het Apollo Theater stortte tijdens een voorstelling een deel van het dak in. Brokstukken kwamen op het publiek terecht. De hulpdiensten in Londen waren er snel bij, zegt onze correspondent. Het theater bevindt zich natuurlijk ook wel in het centrum van Londen... dus het is ook wel makkelijk te bereiken. Gewonden werden door de brandweer en de politie opgevangen... in een nabijgelegen theater. En mensen die naar het ziekenhuis moesten... die werden in twee van die Londense bussen naar het ziekenhuis vervoerd. En via Twitter bedankt David Cameron... Maar gisteravond al het diensten voor hun flitsende actie. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat dak in Londen kon instorten. Ik had vanochtend uh, Daan aan de lijn, ik vond het uh, zeer uh, indrukwekkend eigenlijk. Want dat was, ja, die zat in het publiek, hè? Die zat in het publiek, ja. Nederlandse jongen, en uh, de vroeg natuurlijk ook, hoe denk jij dat het kan? Nou, die zei ook wel dat hij buiten uh, stijgers had zien staan, dus blijkbaar waren ze wel bezig, vermoedelijk met het dak, en uh, hij vertelde ook dat er uh, net een hele heftige uh, regenbui was geweest, ja. en dat, dat dat misschien eventjes uh, te zwaar was geworden, dat klinkt logisch, maar ja, goed, dat zullen we de komende tijd wel horen. Het leken wel de drie dwaze dagen gisteren, maar dan in het Tropenmuseum in Amsterdam. De bibliotheek van dat museum moet dicht vanwege bezuinigingen. En alle boeken uit de bibliotheek geven ze gratis weg. Met als gevolg dat duizenden mensen gisteren uren in de rij hebben gestaan om wat boeken te scoren. Ook deze man. U heel erg goed kijken wat interessant kan zijn. Want het is heel erg druk, dus het is echt bijna graaien om op tijd beter te hebben. Ja, en, en heeft u nog ruzie moeten maken soms om een boek? Nee, nee. nee. Ik, uh, ik, ik maak geen ruzie om boeken ook vandaag kunnen mensen nog terecht daar in het Tropenmuseum om boeken te bemachtigen. Oh, wat een verhaal. Uh, dankjewel Fleur. En dan nu. Ja, Opa. Goedemorgen. Goedemorgen, jong. Zo, zat ik net lekker te signeren. Ja. Komt Puman Braakhuis, de varkenskop. Oh, jij, jij maakt wel ruzie om boeken, begrijp ik. Ja, ik wel. Nou, dat ging hier niet om, maar nou weet ik niet wat er erger is, wou ik zeggen. Oud zijn, zoals ik. Of zo stom zoals hij, hè. <lacht> Want hij wilde ook een plaatje aanvragen. Ja. Hij zegt, vraag even aan je kleinzoon wat je moet doen als plaatje niet in de lijst staat. Ik heb even opgeschreven wat hij wil horen. Kijk, hoor, hier heb ik het. Herbert Greunemeyer met emo Ja. Dat uh, staat er niet in. Maar hij had er 100 euro voor ook. Nou nog... ja, dat is op zich wel heel uh, sympathiek. Ja, je ja. kan inderdaad naar de site gaan. Of het callcenter kan soms dan wel een... Uh, nou ja, in ieder geval wat je graag zou willen horen. Kijk, oh, ja. op het moment dat het echt onbekend is... dan gaat het uh, voor de demo van de dag. Maar ik moet zeggen, een Herbert-Greunemaartje... dat ja. zal nog best wel kunnen. Dus dan kan hij het beste uh, oh. naar 0909-1336 uh, bellen. Oh, zo, ja. Ik nou, vind ja. het toch uh, 100 euro van de varkenskop. Ik vind het niet gek, hoor. Ik zou zeggen, met een Duitse celplatte... maak je dat diar diarree-probleem alleen maar erger, hoor. <lacht> ja, dat, ja. Oh, <lacht> oh, oh, oh. Mijn opa is, hij zei het al, bezig met ja. zijn Jirrius-request. Hij heeft ja, een boek, ja. een, een, een, een tweede boek. Hij had al eerder een boek. Vies ja. Spreukerij deel 2 is uit. En... Uh, ja. Da daarin staat, ja, de naam zegt het al, de vieze spreuken van mijn opa. Ja. En gaat het een beetje goed uh, met, met, met signeren? Zijn er veel ja, mensen ik die uh, een uh, krabbelt willen? Gisteren ben ik, heb, ik, heb ik al heel wat, wat boekjes mogen signeren. Leuk. Uiteraard een collega vieze spreuken, dus dat is allemaal prima nodig, geregeld nog steeds. Uh, als, dat... je het, als je het ook wil, uh, en dan geloof ja. me, dat wil je, uh, dan <laughs> ga je snel naar opabelen.nl en uh, ja. dan zie je het wel. Zeg, uh, over diarree gesproken. Oh, komt het met bakken uit de lucht, ja? In het noorden van het land kunnen er nog een paar spetters vallen. Oh, ja. Maar over vanmiddag ben ik eigenlijk zeer te spreken. Mooi zonnetje. 8 graden en het blijft droog. Behalve dan waarschijnlijk in de kroegen rondom het plein waar jij zit. Hè? Dat denk ik ook, ja. Het weekend wordt dan wel wissel wisselvalliger. Het gaat wat meer regenen, maar die temperatuur die blijft desondanks 8 graden. En er zijn natuurlijk ook niet, regent natuurlijk niet de hele tijd. En ik denk zelfs dat de temperatuur volgende week omhoog gaat. Hey. Dinsdag ga je het huis verlaten. Ja, klopt ja. Wordt de mooiste dag van de week qua temperatuur. Wordt misschien wel 12 graden. Dat is helemaal top zeg. Dat Hoe ben dat? Dan kunnen veel mensen hier naar Leeuwarden toe komen. Want dan staat een nou. heel uh, programma uh, klaar. Ja. Oh, dat zet je keurig. Programma. Ja. Program. ja, we, ja. ja voor jou. Uh, <laughs> Goed zo. Nou, duidelijk dan. Opa, wat ja? is de spreuk voor vandaag? Ja, ik scoorde ruim voldoende. En toch had ik gefaald toen ik voor een alcoholtest de weg was afgehaald. Ja. <laughs> ruim voldoende. Ja, het, het, het, het is trouwens niet waar, zeg ik er gelijk even bij, want mijn opa die rijdt echt nooit. En laat ik rijden word ik zeunt, hè? Ja, precies ja. Je kent trouwens waarom dronken mannen verkeersongelukken maken? Nou? Omdat ze dan hun vrouw laten rijden. God. Tot eh, morgen, de, ja, dat volgt over. Oh, oh, oh. Uh, 5 over half 9. En de voorspelling vanochtend vroeg was 42 kilometer. En dat is lastig te voorspellen op een vrijdag. Maar volgens mij is het aardig in de buurt, John. Uh, 37. 37. Ja. Nou ja, je, je kan het hebben. Uh, dan toch eventjes 4 euro naar dat Rode is, dat, is knap, dat is knap gerekend. 42, oh, 37, Ja, hé, hé, hé. Ik ben ook niet zo sharp. Meer. Nee. Oké, okay, 5 euro. Top. En waar staan ze dan? <laughs> op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven, bij Knoop het Leenderheide. 4 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Ook een aanrijding op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, bij Zoetermeer. 3 kilometer file. Maar ook daar gaan de rijstroken net weer open. Een kapotte vrachtwagen op de A73 richting Maasbracht. Zorg bij Beuningen voor 2 kilometer. De rechter rijstrook is nog altijd afgesloten. En de langste viel op de N247 vanuit Horen naar Amsterdam bij Broek in Waterland 7 kilometer. Oké, okay. dankjewel, John. Tot zo uh, We gaan straks een kleintje horen. Weet je wel geen belring tot zo hard. Ah. Elke dag binnen gaat mijn hart een keer. Oh, Chris Berry. Vandaag is hij zo toepasselijk. Vele mensen zullen vanmiddag nou ja, dan toch echt het, uh, het kerstweekend inrijden, zeg maar. Hij is vaak aangevraagd. Onder andere door Lennart Ruigrok uit Noordwijk. Voor 150 euro. Hoppa. Dankjewel Lennart. Natuurlijk. We hebben het over Chris Diarrhea. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Christmas het huis inlopen. Epke Zonderland hier de sleutel omdraaide en dat allemaal onder begeleiding van deze boys. Want die stond hier tegenover mij, gewoon aan de andere kant van het zeiland Best dus en Pompeii en ik hoop dat ze er een beetje van genoten heeft. Birgit, goedemorgen. Goedemorgen, ik heb ja? Zeker weten. Oh, Oké, okay, dat is mooi. Uh, want ja, jij hebt deze aangevraagd. Ja, klopt. Leuk. Wanneer heb je dat gedaan? Um, nou ja, in, ieder, in eerste instantie dat Jurie is gequest elk jaar mooie acties heeft. Ja. En uh, ten tweede, ja, het is natuurlijk verschrikkelijk dat jaarlijks nog meer dan 800.000 kinderen aan diarree uh, sterven. Ja, nou ja, dat is, vind ik. Ja. Ik vind wel dat ik uh, mijn steentje aan bij wil dragen. Ja, nou uh, ontzettend bedankt, Birgit. Want uh, hoeveel, Ach, ma dat. hoeveel mag ik bijschrijven? Uh, 10 euro had ik uh. 10 euro, top. Nou, ja. dat uh, deed Henry van de Bunten ook en Maaike Stegmans deed 25 euro, Annemiek van Helden 20 euro, Maaike Pollard 25 euro, Karin Zouval 10 euro. Kortom, het heeft heel wat uh, opgeleverd tegen Bestel. Ja, helder. Uh, Dankjewel Birgit. Ik, uh, nou, zet ja. hem op jongens. Dankjewel. En, uh, kom goed. Vrouwelijk okay. kerstfeest. Heel bedankt. Oh, het is uh, kwart voor negen en het wordt steeds drukker hier. Het is allemaal uh, dezelfde mutsen gewoon. Oh. Allemaal mutsjes, hè? Ja. Ja, nou, laten we even wat mutsjes bij de, de microfoon uh, halen dan. Want die hebben een uh, spandoek. Echt, hè? Hallo. Hey, Giel. Hoi. Oh, hey. Goedemorgen. Wie ben jij? Ik ben uh, Bouke Jan. Hey, Bouke Jan. Bauke. En wat kom je doen? Nou, wij zijn hier met uh, heel Vieravo. Ja? Hebben wij een oliebollenactie gehouden. Oh, lekker. En hebben we 1.037,50 euro en cent dat opgehaald. Is, uh, uh, hoeveel oliebollen zijn dat, joh? Veel? Ja, heel veel. Te gek jongens. Heel veel. Ja. Oh, lekker. volleyball Ik weet dat er hier om de hoek zo'n kraam staat. <laughs> uh, maar goed, daar moet ik gewoon even niet aan denken. Niks mee vergelijken. Nee. Hey, en uh, willen jullie nog een bepaald liedje horen? Nee, <pupils> De ene zegt Tsunami! Tsunami. Prima. Dank jullie wel, hè. Yo, graag gedaan. En ik wil gelijk eventjes naar een soort ander spandoek, of heeft dat ermee te maken? Ja. Dat is allemaal van de AMS. Oh, dat is allemaal. AMS is het staat er ook op, inderdaad. Top. Ja. Ja, ik zat er net ook nog een heel groot spandoek. Ja, ik, volgens mij zie ik het Montessori High School... Uh... Ja, daarachter zie ik een heel groot spandoek. Volgens is niet, mij is dat heel lang. Dat is niet normaal, joh. Dat is gewoon uh, een paar meter spandoek. Met Echt, hè? allemaal handtekeningen erop en zo. Te gek, te ja, gek. Uh, wat dat dan is, uh, dat horen we straks oh, wel. Ik ben benieuwd. Uh, Kraantje, uh, wij hebben straks ook een unieke service waarbij uh, nou ja, jij uh, een, een rep op maand maakt. De onderwerpen en, en de dingen worden bepaald. Ja. En uh, er komen alvast wat sms'jes binnen. Kan jij een... Uh... En Nou ja, ik zou bijna zeggen een soort een soort, previewtje. soort sneak preview inderdaad. Ja. ja, dat is het inderdaad. Mensen kunnen mij gewoon vragen van, hé, hey, maak hier eens een soort uh, rap-achtig ding van. Ja. En dan uh, gaan we dat gewoon doen. En nu zijn er dus wat sms'jes binnengekomen. Ik dat gaat gewoon via 3333. Yes. En dan doe je een onderwerp. En uh, nou ja, ik ben benieuwd. Ja, tot nu toe heb ik leuke dingen. Dus even kijken hoor. Glazen Glazenhuis 213, dit is de rap op maat. En het publiek die heeft bepaald waar deze over gaat... Het is dus druk op straat hier in het in de morgen. Waar leren op voor de kids die volop zitten in de zorgen? Het is stuk is voor Robert Jan. Je moeder wel sterk je met die Rotterdam. Dus zet hem op en heel versterkt door Robert dat je er snel maar bovenop mag komen. En dan een anonieme zender voor een vriendje Willem. Die is op een missie, maar dat ging mis, dus ze Willem. Sterkte wensen met zijn hart en hij moet weten dat ze aan hem denkt en altijd op hem zal blijven wachten. Claudia die sms'te over haar zoon. Die nu nog gewoon, bij zijn moedertje woont, maar hij gaat 26 december naar Engeland. Ze gaat je missen en ze wens je alle sterkte, man. Kijk, dat is toch top? Als jij dat ook wil, denk je denk ja man, die moet ik in. SMS dan nu 3333, het bedrag en datgene wat je wil, waar Kraantje het Papi het over heeft. We hebben over alles. Alles. Alles. Oh, er komt weer een check, de love check. Ik tot het laatste moment om deze plaats aan te vragen. En dan hoor ik hem niet. Ja, nou, dat heb je dan nu dan beter voor elkaar. Ik hoop dat je hem gehoord hebt. 9 voor 9 is het. En nou ja, daar is dan dus inderdaad het Montessori... of nou, de Montessori High School moet ik zeggen. Hi! Hi! Van een echt enorm spandoek. Maar ze hebben ook een love check in hun handen. Hallo dames. Hi. Hallo! Hallo. Nou ja, ik zie al een bedrag waar ik heel vrolijk van word, maar ik ben toch benieuwd hoe jullie daar zijn gekomen. Ja. ja, leg dat maar eens uit. Uh, we hebben met de school uh, we hebben uh, allemaal geld opgehaald met alle klassen en uh, nou daar is dit bedrag uit. Maar gewoon, ik bedoel, gewoon van leraar die of van leerlingen of wie hoe die, ja. Ja. ja. Oké. Okay. Gewoon met de pet rond. Gewoon oh, precies. Ouderwet. Top. En wat heeft dat opgeleverd? Ja, ja. 2.715 euro. Hoppa. Meer dan 2.000 euro. En ik zeg het maar weer eventjes, dan bouwt het Rode Kruis een waterpomp voor schoon drinkwater. Dat kunnen ze voor 2.000 euro of 2.200 euro ongeveer doen. Dus dankjewel namens het Rode Kruis. Ja, natuurlijk mogen jullie een liedje aanvragen. Dat is Serious Quest. Kraantje papi. Um, Kraantje ken God, ik niet. God los. Kraantje papi ken ik helemaal niet. Ik denk, denk wel. Kijk als jij, hè? Ja, vind ik het tof ben. Ja, tuurlijk. Prachtig. Ja, dat is leuk. Van God los. Oké. Okay. Nou, hij staat maar er Zet bij. hem maar op. Ja, absoluut. Uh, ja, Jan, voor jou. Uh... Waterloo, voor mij. Uh. wat bedoel je dat niet? <laughs> uh, ja, nou, ik wilde eigenlijk zeggen, het laatste uur heeft uh, geslagen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kan. Denk ik ook niet langer meer dan tot tien uur, want ik val straks of voorover of achterover. Ja. <laughs> ik ben best wel heel erg moe. Maar mag ik dan, dat vind ik gewoon leuk om te weten, mag ik dan weten hoe jij en Lisa en de kinderen dan Kerst gaan vieren? Ja, wij gaan op eerste kerstdag naar Curaçao. God Dus ik heb alle tijd om bij te komen. Oh, oké. Okay. Nou, dan heb ik geen nee, dat aan gemeten. Nee, hoef je ook helemaal Gaat niet te Dat had ik tippen. toch al niet, maar. Nee, dus ik lig gewoon lekker lang uit. Ja, oh, toevallig. Ik ga naar een recreatiepark De Witte Zomer in Assen. <laughs> ja, als je maar relaxed. Uh, ja, kraantje papi. jij ja, hebt nog drie kwartier dus, want er komen nu wel goede ik ga, ik ga aan de slag dingen binnen. Ja. Ik krijg trouwens heel veel uh, goede tweets, of eigenlijk alleen maar goede tweets over ons duit. Ja, hè? Ja, ik ook. Ja. Als je het net uh, gemist hebt, ze waren hier met z'n tweeën. Nou, Petje, Giel heeft in 2009 heeft hij mij dus aan Damarou gekoppeld. Hij heeft mij dus mijn grootste hit ooit bezorgd. Is dat je grootste hit ooit, ja? Twaalf weken één in de top 40. Kraantje Mart, ik zei tegen hem, dan moet je wat mee doen. Nou, en, en ja, dankzij Giel uh, ben, ik dat dus, uh, ben ik daartoe ingedoken. En uh, ja, nu weer in Duet, ook dankzij Giel. Ja, ik weet niet waar het nog heen gaat met mijn carrière, Giel, met jou. Uh, het lijkt me ik genoeg ben jou toch, toch meer verschuldigd dan ik dacht. Het lijkt me genoeg uh, zelfbevlekking. Ik, uh, ik ga van haar een breken. <laughs> Hoop? Ja. Serious request. Volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl op je mobiel en tv 3FM.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 Bij Allsecure worden er vandaag 35.211 auto's Zes jaar. Nou Tim, even de proef op de zon nemen dan maar. Hallo, mijn treintje. Allsecure, premier alert. Je krijgt een seintje om je auto uit te alresten te halen. Zo hoef je nooit te veel te betalen. Oh, bedankt. Slim Tim, zo zie je maar. Allsecure, de autoverzekeraar. Bel gratis 0800 2013. Iedere hond verdient zijn eigen Royal Canin.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 Dit is het nieuws van 9 uur. Zeer grote brand in Deventer. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. NOS om 3. In de historische binnenstad van Deventer is brand uitgebroken... in een woning boven een winkel. Het vuur is overgeslagen naar twee andere panden. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn. Bewoners van panden in de buurt zijn geëvacueerd. De burgemeester van Deventer zocht hen op. De mensen uit, uit de panden en ook uit de omgeving... want ja, zo'n brand geeft veel rook, rookoverlast. Ze zijn allemaal bij elkaar gebracht hier nu in een, een café hier aan, de, aan de Brink. Ik heb even met ze gepraat. Ja, het is natuurlijk enorm schrik voor, voor de mensen. De brandweer in Deventer haalt water uit de IJssel om de brand te blussen. Er zijn nog steeds Nederlanders die proberen weg te komen uit Zuid-Soedan. Het is daar onveilig vanwege het geweld tussen twee groepen die strijden om de macht. Met name in de hoofdstad Juba wordt sinds zondag zwaar gevochten. Defensie stuurde gisteren een vliegtuig naar Soedan uh, om Nederlanders op te halen. Vandaag zouden ze kunnen vertrekken. Deze Nederlander vertrok gisteren al met een commerciële vlucht. Het is gewoon te gevaarlijk in Juba, zegt hij. Heel veel uh, schieten, ook met zware wapen deze gemaakt vanaf zondagavond. Uh, nou, daar zaten rustperiodes tussen. Maar eigenlijk hoor je altijd wel ergens in de stad uh, schieten. Dat is ook heel dichtbij geweest. Waarschijnlijk switchen toch minder mensen dan verwacht tussen verzekeraars zo aan het einde van het jaar. Onderzoeksinstituut Instituut Nivel en de verzekeraars Univ en VGZ denken dat ongeveer 5,5% van de verzekerden overstapt. Dat zijn er minder dan vorig jaar. En volgens VGZ komt dat doordat de verzekeringen sowieso goedkoper zijn geworden. Dat uh, de meeste mensen op moment met fors lagere premies van hun eigen verzorgverzekeraar worden geconfronteerd en daarmee al behoorlijk verdienen en dat de noodzaak om nog eens dan aanvullend te kijken naar nog meer besparingsmogelijkheden, dat die wat minder is. Verschillende vergelijkingssites voorspelden dat er dit jaar meer mensen dan ooit zouden overstappen. Het weer vanuit het westen klaart het op en gaat de zon flink schijnen. De rest van de dag blijft het droog en het wordt zo'n 7 graden. Vanaf morgen neemt de kans op regen weer toe. Zou je nou zelf ook een keer willen nieuws lezen op 3FM? Dat kan. Wij van NOS op 3 veilen een van onze bulletins. De hoogste bieder mag nieuws lezen vanuit het Glazen Huis. Check de details op 3FM.nl slash veiling. Dat was het. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. AWB Verkeersinformatie. Files op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 3 kilometer. Ook 3 kilometer op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Badhoeven Dorp. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord nog 3 kilometer. En de andere kant op richting Rotterdam bij de Alfred berko en Rodereis 8 kilometer. En op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij Geldrop, 3 kilometer. Voor het gladste scheerresultaat ga je naar Kruidvat. Nu de Gillette Pro Glide gouden editie voor maar 5 euro plus een gratis slee. Scheer dus weg naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. De talen en culturen in onze Euregio zijn een belevenis. De vele vacatures een ontdekking. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen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 Koop voor kerst een jaarslot bij Primera en ontvang dubbele punten op de Primera spaarpas. Dus even naar Primera. Kerst wordt extra feestelijk met een heerlijke gourmet En helemaal als die dingen op tafel staan die uw familie het allerlekkerst vindt. Daarom bij C1000 onze Goemet minis, nu 4 plus 2 gratis. En ook op c1000.nl kunt u zelf uw Goemet-schotel samenstellen. Slim bezig, C1000.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 klink er al die twintig erin. Dan is het bijna kerst, toch? My favorite game. Dankjewel Jeroen Stop uit Apeldoorn. Van Poppodium, gigant al daar. Die hebben een favoriete plaats die ze eigenlijk standaard gebruiken... bij het schoonmaken en het naborrelen. En dat is deze dus. Zaterdag de Series Xmas party. Oh, daar heb ik nog aandacht aan besteed. Dus om het te combineren willen we de cardigans horen. Elke euro die we zaterdag krijgen tijdens dit nummer... gaat naar Series Request. Oké, okay, dus ik zou zeggen als je in de buurt van Apeldoorn bent... Kom dan eventjes zaterdag naar de gigant. Ja, en het is weer gigantisch. Het is ongelooflijk. Het is namelijk best vroeg. En het zeiland is alles behalve een zeiland. Jongens, laat jullie even horen dan. Ah! Ja! Er staan echt heel veel kinderen tegen de ramen aan gedrukt, mag ik wel zeggen. Hallo, wie ben je? Sterren. Hallo, Sterren. Ik zie jou ook al zo'n mooie sterren op je mutje. Ja. ja! En, en uh, waar ben je van? Uh, Uitstienst van de Twilling. Oké, okay, dat is de school? Wat zei je? Dat is de school neem ik aan. Ja. ja. En, en, en hoeven jullie vandaag niet de school? Nee, we hebben vrij. Oh, wat lekker zeg. Maar toch hebben jullie met z'n allen afgesproken. Want, uh, nou ja, wat hebben jullie gedaan? We hebben geld opgehaald voor Serious Request. En hoe hebben jullie dat gedaan dan? Uh, met heel veel verschillende acties. We kregen eerst 2,50. En daar moesten we acties van bedenken. En dan later de 2,50 weer inleveren. Oh, en, en wat bijvoorbeeld ster heb jij bedacht dan? Uh, ik heb met mijn vriendin hier... hebben we pindarotjes verkocht op het provinciehuis in Leeuwarden. Oh, lekker pindarotjes. Wow, dat zou ik wel lusten zeggen. Nou ja, en allemaal van dat soort acties. Wat heeft dat bij elkaar opgeleverd? Lees maar even voor wat er op de cheque staat. 45 uh, nog wat. Ja, 45 nog wat, maar dan wel... 53 euro en 8 cent. Voor de duidelijkheid, 4553 euro en 8 cent. Jongens, dank jullie wel. Bijna 5.000 euro zeg. En voor 5.000 euro bouwt het Rode Kruis toiletblokken op een school. Misschien een school zoals bij jullie. Waar dan meer dan 200 kinderen op zitten. En nou, die hebben dan allemaal een schoon toilet. En ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Dank jullie wel hè. Alsjeblieft. Oké, okay, doeg. doeg. Mooi, mooi, mooi. Ja, ik zie daar echt uh, heel veel uh, checks. Ja, laten we nog even eentje doen. Ik zou zeggen, uh, kom maar naar voren en sla je slacht, wel echt de hele bubs van OBS De Twilling voorbij Dendert Hallo, en kom even naar voren, kerstmutjes. Ben ik toch benieuwd. Nee, het, het, nou ja, wat. Ja, en wij kregen vandaag ook bijzondere check. <laughs> nou ja zeg. Echt een pakje branddaders in zijn handen. Zware check. Nee, zware check. <laughs> jongen, jongen, jongen, jongen. Oh, oh, oh, wacht even hoor. Heerlijk. Leuk dat je er bent, Jan? Ja, nou, ik, ik... we moeten zo de. De, de, veiling, de veiling. veiling doen. Ja, ja, ja. Dus ik weet niet hoe lang je nog blijft praten, maar. Nou, ik wil nog eventjes. Uh, dat. dat, dat ge... Nee, <laughs> heb je nog onderbroeken, vragen? ze? Daar nee, is er nog eentje aan. Je had er maar 2000, sorry, ze zijn allemaal op. <laughs> het spijt me. Ik ja. kan geen onderbroek meer zien. <laughs> oh, daar is nog een klein jongetje. Die wil ik eventjes bij de microfoon. Als hij erbij. Misschien moet iemand hem even in de lucht tillen of het inderdaad de microfoon oplaagt. Hallo, wie ben jij? Kees! Hey Kees! Goedemorgen jongen! Gaat het goed? Ja! Wat heb je gedaan? Van City's Request geld gehaald! Ja, en hoe heb je dat geld gehaald dan? Iedereen moest klusjes doen voor school en, en dan konden we allemaal geld halen voor City's Request! En wat, wat heb jij gedaan dan? Ik uh, auto wassen en tongemaaid en. en sassen Oh, Wat goed zeg! En wat heeft dat alles bij elkaar opgeleverd? Een voorstelling, voor mij. Ja, hoeveel was, was, was, was, was, ja, ja. was het ook alweer? Duizend. Duizend euro. Dat is veel, hè? Ja, dat ongelooflijk oh, goed. Ja, te gek. Dankjewel, Kees. Fijne kerst, hè? Ja, en dan ga ik naar een Series Quest toe. En die is vaak aangevraagd, jongen. Dat, is, dat slaat helemaal nergens op. Ik heb hier een pak papier. Ja, het, het, het is een halve boom uh, die ik in mijn handen heb. Um, ik zal straks dan toch even alle namen proberen te noemen. Maar ik heb ook iemand hangen. Hallo, goedemorgen. Ja, hallo, Hugo. Hey, Hugo. Hallo. Uh, hallo, goedemorgen, jongen. Hoe ziet jouw vrijdag eruit? Um, vanmiddag ga ik werken En zet uh, tot vanavond. En dan, dan, dan, dan, dan heb uh, oh. ik weer serie 3. Press. natuurlijk. Precies. En dan is het langzamerhand ook kerst, hè? Ja, dat is inderdaad zo, ja. Uh, en uh, Hugo, uh, ja, waarom, waarom deze? Is hij voor jezelf of uh, is het voor de nee, liefde? Deze is, deze is voor mijn vriendin. Dat dacht ik al, dat dacht ik al. Ja, en ja. dit is een beetje jullie nummer? Ja, absoluut. Okay. Het is, uh, hartstikke schat. Nou, Hugo, hoe heet ze? Want uh, dit is even een momentje. Dit, dit, dit moet je pakken. Ja, dat is, dat is Jennifer. Jennifer. Oh, ja. Jennifer, deze is voor jou. Maar ik zeg er gelijk bij: niet alleen voor jou. Want ik ga proberen dan toch uh, in korte tijd al deze namen op te noemen. Hij heeft nu al meer dan 1000 euro opgeleverd, het is meer dan 50 keer aangevraagd. Iris Jegen, J. Gerven, Kimberly Slachter, Padmini Schotanis... Floris Ostra, Chantal Verberg, Rianne Viss... Elsbert Brouwers, Janette Arns, Chantal Heuvelman... Lillian Darson, Dorine en Stefan de Jongste, Chantal van Ulft... Nancy Smulders, Renske Puts, Martine van Oorschot, Gwyneth Goudsplom, Patricia Nederhoff, Bram Rebergen, Sylvette Ennis, Stijn Koenen, Tede Jong, Jacqueline Snoeks, Danielle Gorseman, Jochem van den Burg, Simone Gommers, Esther Hageman, Florian Raven, Rianne Klaasinga, Carine Bouwmeester, Reiger, Kirstie Waccano, Angelique Zavelberg, Sylvester Lobe, Esther van der Veen, Angela Snoei, Romme Jutstra, Nicky Vianen, Brenda Veldwijk, André Houtman, S. Koopst, Hedy Liemstra, Elisa Schielke, Jan de Vrede, Wijnand Heinen, Sandra Wetzel, Simone van der Ham, Marie-José van Steen, Nadia Dales, Jaap van der Aken, Dorine Mulder, Dave Govaerts-Vagevuur, Cindy Bons, Stijme Schoenmaker, Ali de Boer en Kjell Arets. Oh. En dan dus Stijn Koen uit Eindhoven die gekste. Jij mag hem aankondigen. Voor jou, Jennifer. Welke gaan we draaien, Hugo? Dit is John uh, Legend met All of Me. Dankjewel, hè. Oké, okay, succes!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 Imperfections. Give your all. En hij kan nog aangevraagd worden. Allemaal ontzettend bedankt voor je bijdrage. Uh, John Legend natuurlijk. En All of Me op drie. Eens even kijken. Want uh, het is weer tijd voor een stukje onvervalste entertainment en toestanden. Jan heeft het allemaal onder controle. Uh, nu ik nog eigenlijk. Want het is tijd geworden voor... Veiling TV. Ja mensen. oh! Nou, nou, nou, nou, nou, Jan. Wat komt dat zien, komt dat zien. Komt dat zien? Wat een prijzen. En jij moet wel in de microfoon praten. Hè? Oh, sorry. Een VIP-arrangement bij FC Volendam. Want als kerstvers bestuurslid Giel... Ja, mag je natuurlijk niet achterblijven. De mooiste club van Nederland... Het was bijna één uh, oog minder. Maar dat maakt niet uit. Ik heb een uh, gesigneerd shirt. Wie wil dat nou niet hebben? Daarnaast uh, is het uh, natuurlijk uh, nog veel meer. Je kan als een echte VIP-held naar een thuiswedstrijd. Uh, naar de club van mijn dromen Volendam. VVV bijvoorbeeld, Volendam, Dordrecht. Noem het maar op. Dus als je dat wil, ga dan naar de site. 3fm.nl slash Veiling. Ja, ik weet niet hoe ik zelf kan praten. Laat het maar mensen dat is zeg ik! Ja, ja, ik moet zeggen dat. Uh, ja, ja. Uh, Walibi mensen, daar hebben ze hele enge dingen en daar hebben ze niet over mij of Jan of wat dan ook. Nee, uh, dit is een speciale Friday Night. En uh, daar zijn we op zoek, of zijn zij op zoek naar mensen die het dan leuk vinden om iemand bang te maken. En dan kan je erop bieden een Halloween Friday Night in Walibi. Uh, dan ga je helemaal in een freak veranderen en dan heb je een kettingzaag, roestige pijlen. Uh, messen toestanden, je kan het er allemaal bij pakken. Ga naar 3 sleesveiling bied en zorg dat je iedereen kan laten schrikken. Dat kan natuurlijk ook als je gaat als... Van Timmermans. Nou ja, van, uh, dat, van Volendam en van Walibi gaan we naar Den Haag. Want ook de Nederlandse politici laten zich uh, dit jaar horen. Massaal werden er veiling-items aangeboden. Minister Plasterk bijvoorbeeld, die staat op de veiling. Maar belangrijker nog, en misschien wel bijzonderder nog... is uh, minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Die gaat namelijk naar Pinkpop. Ja, je hoort het goed. De minister van Buitenlandse Zaken... die wil graag in het binnenland naar een concert. Dus ga lekker beentjes kijken. Zoals Bestil, Metallica en de rest. Dus met de minister, hoe tof is dit? Dat. Snel naar de site en bied hem 3fm.nl/veiling. Ja, jij liet me strikt, Janne. Ja, ja, ja. Ja. Jij hebt een bril op. Ja, dat is ook waar, ja. Mijn veiligheidsbril. maar Ja. Ja. Het is me weer niet gelukt om hem doof te krijgen. Maar <coughs> uh, ga naar 3fm.nl/veiling. Voor al deze artikelen en veel meer natuurlijk. Ik zei vanochtend al, je kan daar gewoon een beetje surfen en verdwijnen in alle leuke items. Echt te gek. Oké, okay, dit is leuk zeg. Dit is ouwe meuk. Creedence Clearwater Revival. Robin Daling uit Ure vindt gewoon een vette plaats. 25 euro voor deze Up Around The Band. Golding, Martin van Puffelen. Die heeft hem aangevraagd voor 50 euro. Ah. 50 euro? Van Jaarlijks sterven 800.000 kinderen aan de gevolgen van diarree. Dat zijn er 2200 per dag. Dat lijkt mij een reden genoeg. Ja, zo is het. Um, ja ik uh, ga weer eventjes naar buiten toe. Want ik ga niet naar buiten. Ik zou wel willen. Een beetje frisse lucht. Maar ik bedoel dan natuurlijk de microfoon die buiten staat. Ja, want daar is alweer de volgende check. Ik zie daar een gouden blink-blink-check van een... Ja? Sietje-Jan, jij moet het woord doen. Sietje-Jan, jij moet het woord doen hoor ik net. Ja, Sietje-Jan, stel het maar. Kom, uh, wij, wij hebben een kerstmarkt gehouden. Ja? Uh... Nou Sietje-Jan, ja. jij zou het woord doen. Ik denk dat jij het het beste zelf kan vertellen. Want uh, ja, het is toch allemaal eventjes... Uh... Spannend. We ja. zijn het raarde hier, maar Een, uh, school, een uh, dorpsschool hier uit de buurt. En mm -hmm. we hebben met z'n allen, met de 80 leerlingen... ontzettend veel geknutseld en mooie dingen gemaakt. En we hebben dit bedrag opgehaald. Maar wat is dit bedrag, Sietje Jan? Ik kan het niet lezen. Wat staat er? Uh, 100 en... Uh, 1500. 50? 120 euro en 3 cent. Hoppa! Dankjewel. Heel goed. En daar staat alweer het volgende meisje klaar met een check. Check one, check two. Zo gaat dat hier. Hoi. Hallo. En wie zijn jullie dan? Wat zegt u? Wie zijn jullie? Wij zijn van de dokter Alge School. En wij hebben een check van um, 2378 euro. Het gaat maar door. We hebben en... het contant en check. Ik zie het inderdaad, ja. Want en er... uh, dat hebben we opgehaald uh, met door. de kerstmarkt. Ja, met allemaal spullen hebben we gemaakt. wel we draaiend radden. En dan kun je allemaal prijzen winnen. En uh, daar hebben we het geld van gehaald. Oh, prijzen! Wat leuk zeg! Nou ja, het is, uh, het is uh, meer dan 2000 euro. Ik denk dat heel ongeveer, want yeah. 2200 geloof ik. Nou ja, uh, jullie hebben 2300. Da daarmee bouwt het Rode Kruis. Een waterpomp voor schoon drinkwater. Super. Yeah. Ja, dat hebben jullie gedaan. Dankjewel, dames. Ja, gedaan. gaan uh, wij bij uh, tsunami aanvragen. Tienelijk, tsunami zit er nog een streepje bij hoor. Dat gaat ja. goed komen. Oké, okay, dankjewel. Doei. Doei. En de lente wind die bij.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 Die al jaren naar de concerten gaat. En uh, Maarten zo, oh, die heeft een uh, heftig verhaal. Vier jaar geleden overleed mijn zus. Ik wist het allemaal niet meer. Ik verkocht mijn adviesbureau met vier lieve medewerkers. Gisteren nam ik wel afscheid van hen omdat ik weer alleen verder ga. Het was een heerlijke avond en we blijven elkaar zien. Maar ik weet dat ik weer alle kracht heb om zelf verder te gaan. Nou Maarten, succes daarmee. En dankjewel, want 100 euro uh, droeg hij bij. Alles is welkom hè. Uh, Serious you kan je aanvragen via 0909 -1336 of 3fm.nl slash plaats. Het is uh, half tien geweest. En uh, ja, ik, ik, ik heb, ja, nou ja, ik heb veel meegemaakt van de nacht, maar toch eventjes vier uur niet. Omdat ik er toen even uit lag. Maar Jan, jij was er wel bij. Ja. En het leuke is dan is dat dat nu allemaal eventjes op een rijtje is gezet. Want ik, Oh, wat uh, leuk. Ja, we gaan eventjes naar Hilversum. Hey Jim. Hey Jim. Goedemorgen. Goedemorgen. 3FM. Serious Request. Update. Inderdaad, de hoogtepunten van uh, 3FM Series Request... die zet ik voor, voor je op een rijtje in uh, deze update. Ja, 3FM Series Request 2013 is al op zijn derde dag. Uh, inmiddels is het feest helemaal losgebarsten in Leeuwarden. En dat gaat dag en nacht door. Zo stond DJ Quintino overnacht om kwart voor vijf aan de deur... En ook feest DJ Ruud. Er gaat weer een deurbel. Goedemorgen. En met krokodillen komen de dingen. Ik, we er ik herken zomaar feest DJ Ruud. Hallo, Leeuwarden. Goedemorgen. Als 3fm Request te steunen kan je veel verschillende dingen doen zoals een plaat aanvragen of bieden op de verschillende veiling items via 3fm.nl veiling. Maar je kan ook je eigen actie opzetten. Een school besloot verschillende leerlingen op te sluiten in hun eigen glazen huis en dat kan veel geld opleveren. Oh, oh. Even, oh jullie zijn met een hele groep ook hè? Ja. Met, hoe, met hoeveel zijn jullie? Met 44 man. 44 man? Ja. ja. Zo. En uh, die 44 man hebben denk ik iets, nou ja, iets gedaan, wat in ieder geval ongelooflijk veel geld heeft opgeleverd. We hebben twee dagen lang hebben we onszelf opgesloten in het glazen huis. Nu met 44 man, met een man of acht. En uh, we hebben ook een veiling gehouden en een schoolfeest. En het heeft een mooie bedrag van 85 cent. 17.668,85 17.668 euro en 85 cent. Uh, dankjewel en uh, ja, maak nog één keer heel veel herrie zodat iedereen kan horen dat jullie uh, meer dan verdiend hebben. Yeah! Oh wow. Jongens bedankt. Jan Smit was afgelopen nacht de nachtkracht in het glazen huis. Hij zit er nog steeds overigens. Er werden boxershorts verkocht, speciale versies van nummers gezongen en het was de taak van Jan om Giel Belen wakker te maken. En dat was geen gemakkelijk klusje. Ja, ja Jan, je moet, je moet niet te lief voor hem zijn. Niet want, te lief zijn. Naar de gaat hij namelijk nu slapen en dan wordt hij gewoon niet meer wakker meer. Nee, je wel. Je ja. je, je mee. nee, maar je moet er gewoon nu uit. En nou, weet je wat, Giel? Nou ja, maar hij moet moet hij eruit gewoon? Ja, hij moet. Oké, okay, nou Giel, het, dan, dan maar zo. Dat, uh, ja, dit is de zomer voorbij, meneer. Werkt vaak heel goed. Vooral als Simon Keizer is hij hartstikke gek op. Hij trekt gewoon het hele dekbed van dat bed af. Ja, maar goed, weet je, als hij eruit moet, dan, uh, ja, dan je wordt het gewoon like je hebt gelijk. 3FM, Serious Request. Update. En tot zover deze Serious Request update om half twaalf. Uh, kom ik weer met een nieuwe. Terug naar het Glazenhuis met Giel. Oké, okay, dankjewel. Nou ja, dan hoor jij straks om half twaalf, Paul, wat je, wat, je, wat je allemaal gemist of goeiemorgen. misschien. Morgen. Ik nog een paar dingen op Twitter voorbij komen. is wat gebeurt in dit huis vannacht waar ik echt uh, niks op nou, hoorde? Sowieso moet ik even mijn excuses aanbieden. Wat is nog voor gisteravond? Martin Kerricks. Sorry daarvoor. Dat, dat kan je niet ontgaan zijn. Nee, ik uh, Nee. Nou, uh, eigenlijk wel. Ja? Ja, nee echt. Nee. Nou ja, ja. dat heb ik dan ook vanaf. Want uh, vannacht heb je ook. Quintino en Festies, Jeruz, worden het net van knallen. Ja. He? Dat heb ik dus ook niet meegekregen. Ja, dat gevoel ik op een boot. Zangerines is... is hier geweest. Oh ja, nee, dan ben ik toch blij dat ik doorgeslapen heb. <laughs> ja. Vincent heeft opgetreden. Ja, dat nou ja, straks wel in de volgende update. Fijn ja. dat je er bent. Hoe voel je? Ja, best wel goed eigenlijk. Okay. Wel lekker geslapen. Okay, ja, mooi ja. Even naar de AMBV-verkeersinformatie. John Bakker, wat staat er nog? Uh, nog één korte file, Gil. Die staat op a 9 van maar naar Amstelveen bij knooppunt Raansdorp. Twee kilometer. En uh, die 5 euro die ik net uh, aan je verloren heb, ja. die, uh, die is onderweg. Als, als het goed is, uh, zijn de collega's van de wegenwacht. Ik heb er een paar opgetrommeld. Die zijn gelijk vanuit Den Haag vertrokken richting oh, Leeuwarden. Wat leuk. Nou, als het goed is, uh, komen ze nu ongeveer aan bij je. Ik weet niet of je al iets van zo'n geel wagentje uh, hebt gesignaleerd. Nee, maar ik moet zeggen, het is uh, behoorlijk druk hier op het Wildermiddelplein. Ja. ja, dat is lastig. gaan ze in de file of zo. Dat ja, dat, dat zou zomaar ja. kunnen, ja. Nou, lastig nee. doorheen komen. Maar, oh, ik is, zie daar wel. Ik zie daar, ja, ja, ja. Ik zie daarachter, zie ik een uh, AMB-check. Ja, dat is wel aangewezen. Ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké, okay, nou daar zit een kleine bijdrage. Zit er al ja. eens tussen? Ja, want Jan, jij kan het beter lezen dan ik. Ja, 4144. Nou ja. ja dat klopt helemaal. Ongekeerd. Top. Top. Uh, dankjewel, John. Oké, okay, ga er maar aan. De AMB natuurlijk, sowieso. Ja, mee. uiteraard. Ja. Eén slotje, maatje. Nee, het ga ik Kranen, ga je lekker? Ja. Oké, okay. dus, uh, je hebt niet zo lang meer, dan komt hij eraan. Uh, nee, ik wilde zeggen de hele week raperoen, maar dat is het niet. Gewoon alles wat er binnen is gekomen. En dat heeft Kraantje dan in één rap gevormd. Deze is voor Daniel van Kessel. The Wombats. En is this Christmas? Yes, this is Christmas. This is Serious Request. Can you hear the bells coming around the bend? It comes all darkest and Christmas is here. Christmas is here.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 Wensen haar, of met name haar echtgenoot veel sterkte die ondergaat dinsdag de 24e een zware operatie. Dit liedje is voor hem. Geertje Soorstra, Jeroen Voermans, Meerdé, Eefke van Daal, Michelle Baks, Marieke Tunissen, Lindy van Muizenberg, Anita den Braber, Paul Voogsert, Brenda Segers, Cindy Bons en Anje Romeijn. Allemaal bedankt voor uh, jullie Series U Allemaal was dat uh, Snow Patrol en Run. Dus die gaan we volgende week ook nog wel horen in de top Series U Quest. De meest aangevraagde liedjes. Ja, het is tien voor tien. Uh, René Vroger zou zeggen: This is the moment. Het moment om afscheid te nemen is daar, Jan. Ja. Nou ja, ik heb er uh, vanaf zeven uur al naar uitgekeken. Maar eigenlijk, de laatste anderhalf uur, uur ben ik uh, helemaal weer opgebloeid. Ja, dat. Dan wil ik eigenlijk helemaal niet weg. Nee, nee, nee. nee. Dus ik heb besloten uh, in het kader van de Serious Request actie. Ja. om uh, 2000 nieuwe onderbroeken te laten komen. Ja. Ik overleg eventjes uh, met de redactie, uh, Glennis. Okay. Uh, <laughs> nou, dat doet me wel nog even ergens aan denken. Maar daarvoor zou ik zeggen: Even wachten! Nog even wachten, en dan komt het goed. Maar Jan, om mij is bedankt nu alvast. Nou, heel graag gedaan. Ik, uh, de energie, de nachtkracht was je echt uh, letterlijk. Ik heb genoten. Nee, maar voordat het zover is, is het uh, tijd voor Kraantje papi. Oh! Uh, ja? Ja, dat zijn we hem hebben. Ben je er klaar voor? Tuurlijk. Oké, okay, want uh, nog eventjes een resume over flakkee. Heel veel mensen hebben een sms'je gestuurd naar 3333 met, ja. Uh, nou ja, allemaal informatie. Ja, ik heb er een paar uitgepakt en uh, ik vond het sowieso heel tof dat zoveel mensen sms'ten hebben en daar heb ik gewoon een soort ding van in elkaar geknoopt. Oké, okay. hier is Kraantje papi. We zijn niet jou, het grinstegrieltje B en Van de Zouwen Serious request waar we allemaal aan bouwen Palkoen die slapen, Jan hangt tegen zijn slaap aan. Maar dankzij het publiek blijft het hier in volle vaart gaan. Kaarpt het voor jullie en jullie werkelijk veel doen. Gisteren was de tussenstand al ver boven de miljoen. Yes, people, dat is heel goed. Kids hier hebben speelgoed. Maar daar willen ze water hebben. Dus zie dat maar als een leer En zo betaalde Nienke ons gelijk om te doneren. Om haar vader te feliciteren. Dus meneer, van harte met de 51ste nog vele jaren. En bedank uw dochter voor een mooie bijdrage. Yeah, iedereen die let nog op. Ik rep voor die. Centen, toch? Deze is voor Saskia en die kwam net van Remco toch? Jij hebt hard gesteund dit jaar en daarvoor is hij dankbaar Ik denk wel dat het tijd wordt dat je hem gewoon je man maakt Ik zie al die acties die gebeuren in het hele land Dat maakt dit gebeuren beter dan je ooit gedacht had Of je ooit verwacht had En dat is toch een prachtzaak? Vraag dan die platen na, hè? dat is iets wat vaststaat Ik moet er weer van door en had best nog willen blijven Dus sterk daar aan de DJ's die nog even binnen blijven Koen, Paul en Giel in de mix, in de mix Blijf me vlammen deze week en er komt het doel in zicht Blijf gaan met al die acties en help het Rode Kruis En ik voel me vandaag hier echt zo ongelooflijk thuis, yeah Het was een eer om onderdeel te mogen zijn van dit Maar mensen zijn het die het doen en daarom schrijf ik dit, Crane Final Frontiers Ja, yeah. beat creators Die dat echt heel tof hebben gedaan met de procoon Ja, heel gaaf Gedaan. Jij ook een mooie dag alvast uh, gewend. Mag ik, mag ik één dingetje zeggen? Oh God. 18 januari. 18 januari. Sta ik op Noorderslag Open hey. Air. Nou dan zie ik je daar sowieso. Yes. Dan zie ik je. Oh, dat is tof, zeg. Joris van Noorderslag, drie is erbij en yeah. ja, is voor jou natuurlijk helemaal neer, want een thuiswedstrijd. Zeker, ja, zeker. Eindelijk ik weer een even spelen. Mee. Ah, wat leuk, zeg. Um, ik, nou, ik zie je ook in Groningen toch, Jan? Kom jij een keertje naar Noorderslag? Misschien leuk. Ja, dat is aan mij niet besteed. Nou, ik, uh, ik, ga dat regelen. Ik ga, ik ga dat... Jan. Ga je ik... nou weer iets voor me regelen? Ik ga weer iets voor je regelen. Yes. Ik regel dat jij op Noorderslag staat. Yes. Nou, als je dat voor elkaar krijgt. Dan... Ik zie je daar. Ja, nou, Ik top. sta er hoor, dus met twee kan gewoon worden. <laughs> Uh, het leuke is, uh, de familie Thomas heeft een plaat aangevraagd, uh, speciaal voor jou, Jan. Oh. Omdat, die, uh, nou, omdat je het al zo snel wilde horen. En Jos Marst, die heeft een hele mooie gedachte. Die heeft gezegd, ja, water, het lijkt me duidelijk. Het toilet, de loe, hè? Je snapt hem. Waterloo. In de strijd tegen die diarree, Waterloo. Nou, dat is hem hoor. Uh, nee, Giel. Ja, Mark vergeet. Abba, ah, de beste bed van de Als je dingen uitstelt. Dat blijkt wel. Uh, want uh, deze werd al door Jan zo'n beetje toen hij binnenkwam aangevraagd. En uh, nou ja, toen zei ik, nee joh, dat gaan we niet doen. <lacht> en daar was hij dan toch natuurlijk, want we draaien wat jij wil horen, dat is de kracht. 0909-1336 of uh, ga naar 3fm.nl/slash plaat. Hey. Hey. Hoe voel jij, joh? Ja. Uh, nou ja, ik moet zeggen, ja, als je aan het uitzenden bent, gaat hij altijd lekker. Ja. Maar je hebt al een heftige shift gehad, volgens... Ja, precies. Ja. Ik vrees dat ik er nu echt vreselijk ga inkakken. Inkakken, leuk ook. Nee, hey, dat is helemaal niet verkeerd, inderdaad, nee. deze week. Zeker niet. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM. Oké, okay, luister even. Al mijn spelers weten van niks. De clubleiding weet van niks. De trainers weten ook van niks. En de mensen achter de bar, die weten al helemaal van niks.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 Het is tien uur, huizen verloren gegaan door brand in Deventer. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. NOS om 3. De brand in de historische binnenstad van Deventer is onder controle. De brand begon in een woning boven een winkel... en sloeg over naar twee andere panden. Niemand raakte gewond, wel zijn meerdere mensen hun huis kwijt... zegt de burgemeester van Deventer. Er zijn nog een handvol woningen met de nodige bewoners... die nu dakloos zijn. Daar gaan we nu mee om de tafel zitten om te kijken... wat we de komende tijd samen kunnen bedenken... door die mensen zo snel mogelijk weer een dak boven hun hoofd hebben. Het was een lastige klus voor de brandweer... vanwege de nauwe straatjes in Deventer... waar de brandweerwagen... ...nog maar net op...